Nou, ja, nu wel, want de keek, maar het is zo'n fake MacBook van 80 jaar geleden, design. Design klopt misschien wel, ja. Haha, dat ja, woordje nee. maakt het verschil. Hè? Ja, precies, want je <laughs> zat je vast te lullen toen Tenminste, je gauw. houdbaar tot einde, zie bodem. Waarom... Niet omdraaien, niet omdraaien, niet omdraaien. Nee, ik ben geen Belg. Ken je die mop? Nee, laat me wel even horen. Ja, hier komt hij. Zit je te luid te praten? Hey. Nee, ik zit te luid te praten. Waarom ligt er op elke hoek van elke Belgische straat... Of twee straten, de hoek van twee straten, waarom ligt er altijd een patat Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik geloof dat er een onderzoek naar is geweest. Nou, ik denk dat dat geen antwoord is. Nee, ik ik zal maar even de clue vertellen. Ja, want stel dat je is voor. is dit, me... hè? Eh, hoe laat is het, hè? Oh, even kijken. Ach ja. Ik had het door, ja, grappig. Ja, ik wel toch ja wel. ik weet, ik snap dat je niet moet lachen nee wacht op, ik er... dat het gewoon te veel geforceerd is maar, maar, op, dit moment, het is wel maar dan op dit moment moet ik eventjes proberen uh, een live uh, webcast stream aan te zetten nee dat niet ik moest die andere ik moest, <laughs> zie je dat is zo nou, geforceerd nee dat is nou de joint waarvan jij zegt dat hij niet zo sterk is misschien is het wel zo nee ik zeker weten is het zo vriend misschien, ik ontken het zelfs niet eens en wordt een vriend genoemd dus het gaat goed ja ik ja. ben sowieso een vriend ik heb dat al tien goed. keer gezegd dat, dat je de bom bent Net was je nog helemaal normaal ja, Ik ben nooit normaal geweest Dus wat dat betreft dat Maar ik wil het ook... ook best wel toegeven oh, Mag ik moeder grappen maken trouwens? Nou jouw moeder misschien van, wel, maar niet mijn Dat moeder. zei je moeder gisteren ook? Mijn moeder niet, nee. nee Maar ik heb het niet over je moeder, ik heb het over een soort van fictief de karakter moeder. Ja, ja, dat Wat boven jou zweeft oh, dat, dat, is, dat, is dat is niet serieus is, denken, is de uh, uitzending al begonnen? Ja, nu wel toch? Ja, nu wel. Goedenavond <laughs> dames en heren, dit is Maarten aan de telefoon. Ik ben Maarten. Ja. En Doree. Ja. Nou, ik heb het eventjes... Guus, waar zit de klikbare link van uh, radio.com? Hier is cam. Ja? Is Die man zit nog een heel erboven. Uh, ik Maarten. wil even eerlijk zeggen dat ik niet weet over welke technische dingen deze twee mannen nee, nu ik hebben. Ik wil eventjes de chat aanzetten. is nu hier. Ja, dat is, ja, grappig. De chat wil ik aanzetten. Die kan je daar pakken. De chat help down. Oh, is een soort van uh, webcam. Oh, daar, Relaxed. Ik had het gevoest om dus hadden ik het gevonden. Hoeveel Zo. webcam viewers hebben we nu? Eentje daar, hier, zie je het? daar. daar nee, maar in. Hoeveel webcam viewers als in. Wie kijkt er nu nou, naar ons Nou, dat, dat, dat Al die witte namen zijn een lijst. Uh, Echt waar? Ja. En die kijken nu ook naar ons. De, Wat is het ja. mooie, de technologie van de wereld. Ongelooflijk. En wij nog maar zeuren over de link die dan niet goed is. Ja, eh, link, link. Ik zie gewoon een lijst met witte namen. Noem ze maar, ga ze me allemaal even goed. Ik ga ze even opnoemen. In ieder geval wat ik in het beeld heb: hè? Allemaal, hè? Adrie, Bas. Is het Dame Els? Ja. Of Die Finzer? Of Esmeralda? Of Frank? Of Graaf Heinz? Guus? Marian? Marta. Opa Junior. Dat vind ik echt een goede naam trouwens. Opa Junior, die krijgt voor mij plus twee voor die naam. Ja, dus meteen ja. Set dissen, dus is kan je dat handig? even in het chat systeem doorvoeren dat hij plus 2 krijgt bij zijn achievements of zo dat Maakt niet uit. Even nog, Shiobian en Vlinder, dan heb ik het hele lijstje gehad. Voor de rest uh, ja. weet ik niet wie er is. Nou, dat is ongeveer wel uh, mensen op het chat. Ook oh, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, ze doet het niet. De, klik, uh, de klikbare link doet het niet. Je bent er dus nog niet. Nee, ik weet nog steeds niet over welk technisch probleem zij het hebben. Maar waar lees je van af dan? Nou gewoon van de kom. Uh, uh, Hij ah, heeft een, een IPC. Dat dus maar headset. weer het bewijs dat het gewoon niet ja, werkt, zo'n kleine kut-PC. Als je, als je ja, van dan PC's houdt, dan heb je gewoon een vette PC thuis en niet een IPC. Dus. Goedenavond, Maarten. <laughs> ja, nee, perfect, ga door. Maar uh, Guus... Um, dubbel klikken, niks gebeuren, dubbel klikken, niks gebeuren Hier? dat bedoel ik dat bedoel ik, niks gebeuren t, -r. ja. nou dat is dan l, i, l, I. En nou dan uh, maar gewoon niet <laughs> ja, dat gaat ook niet moeilijk het zit gewoon en aan, dan heb je altijd muziek, ja dat, dat zijn we zelf namelijk oh ja. maar, het gaat ook even om dat um, ik niet op het chat kom deze manier dat is jammer misschien moet chip, je, hè? Misschien moet de je de... het 15 inch CRT-scherm wat naast je op de grond staat gebruiken. Ja, maar die heeft juist software. Dat is een Apple 8600. Maar dit werkt wel. Nou, ja. Nee, ik zeg nee. niet dat ik het beter kan. Ik nee, zeg alleen dat, zeg dat jij, het jij beter om, kan. Om, ik kan beter. Ja, door geen Jij kan PC betere te koos, keuzes ja. te maken ja, in ja, ja, ja, PC's je, je en eventueel laptop shit. Ja, ik, je hebt wel gelijk moest kijken hoe die en weer beweegt. Ja, maar als je dit op mijn PC had gedaan, Dan ik was heb het gewoon twee jaar geleden is. een keer geïnvesteerd in een supervette PC, want ik ben een PC lover en ik vind alle lover. andere dingen zo, zoals Apple. Unix en Linux, Apple. Ik vind het gewoon allemaal niet voor het zijn, mij. Dat zijn allemaal PCs, het is heel wat zijn allemaal voor PCs? sommige andere mensen. Zijn het zijn allemaal per... PCs. Het zijn allemaal PCs. Ja, fuck al. it, je snapt wat nee, ik bedoel. Je hebt gewoon Windows hier. En ik heb alle andere besturingssystemen wel eens geprobeerd en het is allemaal gewoon niet voor mij. Ik ben gewoon de nerd die wil kunnen tweaken, maar niet al te nerd. Zeg, kun je me helpen waar de, nemen... de chat zit? Want, uh, ik ja, ik, ik heb toch geen nerd. idee hoe jullie dit aangesloten hebben. Oh, dat bedoel... licht aanstaat. Nee, maar ik dacht dat je de nerd was dat je wel wist wat een chatprogramma was. Zou dit een... Ik, kan wel, ik kan er wel even over nadenken. Nou, Als maar je kun je iets wil... zien? Ik zoek even de chatprogramma waarmee we verbinding leggen. Google Talk. Nee, dat is Dat is, niet dat is het andere. chatprogramma hoor, kan ja. ik je verklappen, maar goed. Je hebt het zelfs geïnstalleerd, of iemand. Oi. Ja, nee, ik heb een ander nodig, dus daar kun je niks aan doen. Nou, dan is het Vodafone. Echt, gewoon ontzettend chaos Nee, maar dit is gewoon dit is gewoon echt Het is gewoon echt hè! Het gaat op een gegeven moment piepen als je het gewoon niet op hebt Dit gaat echt piepen Dit gaat echt niet goed, man Nee, je moet het gewoon stoppen ga We gaan het We gaan het piepen. Ja, maar ik ga maar gaat piepen. Ja, ga... ga het piepen, man. Het gaat echt niet piepen, Nou, jij vat een belediging gewoon te positief op, omdat je zo'n nee, positief jongen bent. Ik ben heel trots op deze computer. Ja, maar hij dus, ja, is het ook het gewoon heel reken. kut. Nee, is, wat betekent kut voor jou? Een computer? Nou, nee, kut betekent ja. voor mij toch iets wat bij vrouwen eh, tot nieuwe kindertjes leidt. Ja, dat vind ik flauw, want je gebruikt het, kut, het woord kut ook echt wel eens een keer anders. Ja, jij de kutte, alles bestaat dat is zeker. gewoon iets als de keizersnee, dus het is sowieso <laughs> onzin. Ja. Nee. Ik bedoel, met deze Mac. Oké, okay, deze Mac is stabiel. Het is tof. Ik snap het. Maar een nieuwe Mac is echt wel toffer dan dit hoor. En die heeft allezelfde perks als dit ding. Oh, want je houdt niet van Apple. Dus wat appelt is zo. Ik hou helemaal niet van Apple nee. voor mezelf. Op oh, ik... best... dat dus het goed is. Ja. Oh. Ik ben helemaal voor Macs. Ik vind het fantastisch dat ze bestaan. Maar ik zelf. Persoonlijk, dat heb ik net gezegd. Ja, Persoonlijk past het niet yeah. bij mij. Yeah. Voor mij is een Mac kut. Want een Mac is means... niet te customizable. Ik neem dus gezeik it. van Windows voor lief ja. om zeg maar alle shit makkelijk te kunnen ja, instellen. En als je Linux neemt, dat vind je dus te veel. Ja, en Linux is, is too, too, gewoon, much, too much too much. Ben je dus niet gewoon onwijs gewend aan, aan uh, hoe het was en zover je het houden? Nee, want ik heb gewoon mijn hele afstudeerexamen of, mijn, hoe heet die shit? Mijn afstudeerscriptie op. Ik ben gewoon een astronoom, hè. Ik heb fucking vijf jaar gewoon astronomie gestudeerd. Dat zijn van die studies waar mensen van zeggen: hé, hey, dit is echt super moeilijk, toch? En dan zeg ik: ja, of zo. Terwijl het gewoon makkelijk was. Het was ja. voor mij gewoon ja, makkelijk, want precies. ik ben gewoon zo'n gast het voor waarvoor het makkelijk windows. is. Ja, precies. Maar, wat, wat, maar ik heb op nou Linux met latech, heb ik mijn hele eindscriptie gemaakt. Met met met latech. Latech. Wat is LaTeX? is gewoon zo'n fucking compiler voor tekstverwerking. Ja. En dan moet je gewoon je, je, zo je tekstbestanden drie keer compilen en dan heb je een e, EPS of zo of een, uh, een, een .postscript dan heb je een .ps file. En dat is niet zo een .psd en maar Ik denk dat PS. ik een nerd ben. Nou, dat is dankjewel. wel. fuck? Ik bedoel, ik ben zo'n nerd, maar toch niet heb ik Linux. Dat bedoel ik. Ik heb De het allemaal het kent. aangeraakt. Je kende die oude. Ik ken de Linux, maar ik ken ook Windows en ik ken ook Mac. Ik weet gewoon hoe het werkt, maar voor mij is gewoon Deze de Windows bedoel, is, ge... dit is de shit. Is... Natuurlijk wel, man. Ik heb op een fucking... Ja? Bij, bij, mijn een fietser, natuur... bij mijn natuurkundeleraar had ik zo'n keer zo'n avond. <laughs> het, zo, het klinkt bijna als een soort van pedofiele experience, maar dat is het dus niet. Maar jij op de een of andere manier ging ik gewoon over. als... 15, 16-jarige naar mijn natuurkunde leraar. Omdat hij zoiets had van... Jij vindt het echt tof, hè? Nou, kom gewoon een keer bij me langs. En dan gaan we gewoon over natuurkunde praten. En dat heb ik gewoon gedaan. En er was niks gays aan. En dat is helemaal niet fout. Ik ben gewoon als... 15, 16 jaar De moderne de tijd heeft de blijkbaar leren. heel veel excuses nodig. Je gaat toch gewoon je verhaal vertellen? Je hoeft niet te zeggen dat je een peda-verhaal is. Nee, maar gevaar. dat zeg ik voor de luisteraars die zeg maar wel nog dat soort uh, stereotypen in hun achterhoofd hebben. Ik denk dat er iets anders gebeurt. Jij bent juist super gevoelig voor het geval dat mensen van deze tijd overal iets achter moeten zoeken. En daarom ga je het heel, heel lang met heel veel omhalen en met heel veel tussenzinnen zeggen dat er helemaal niks aan de hand was. Ik ben het niet met jou eens, want niet. ik begrijp precies wat je zei. zegt, maar bij mij is het juist een stap verder. Ik heb dat gehad, die fase, dat ik de hele tijd gewoon het alleen maar zei omdat het moest. Maar ik ben nu te stoond om te weten waar het punt over ging. Je moet me even um, reactivaten. Je moet gaan reactiveren. Ik heb me gewoon een Hoe komt hij hier terecht? Ja, dus. Nee, ja. Oh, hoe kom ik hier terecht? Nee, hoe kom ik bij de leraar terecht? Nou, hij was natuurkundeleraar. natuurkunde leraar. Maar hoe kom je bij de ah, gast terecht? Nou weet ik bij waar het over ging. Het ja. ging over het scherm van een A4'tje in landscape vorm... ...wat die natuurkunde leraar had toen ik daar op bezoek ging. Daar ging het over... Nou, <grijg> heeft wel verblijf. En daarop volgde En toen was ik bij die gast en hij had dus een Mac die er zo crappy uitzag als dat ding zo anderhalve. Crappy. 80 crep. centimeter onder jouw voet. Het is een hele dunne koek, dus, want de crepe is een dunne pannenkoek. Ja, uh, Crappy. Crappy! Is is het een van... ja, is een Het is een oh, oh, oh, is het Oh, het is dat? Het is dat? Wat is dat? Wat is dat? is dat? Zo, dit wordt feest. hoe komt oh het bij terecht? Uh, ik kom bij Gustrecht via de straat. Ja, want de straat is altijd paraat. Uh, als je er zelf voor in de stemming bent, wel ja. Als je er zelf voor gaat, was de makkelijke oplossing geweest? Nee, het is als je er zelf voor in de stemming bent. Oh, dat is het verschil. Ervoor gaan is niet altijd genoeg. Het is ervoor in de stemming zijn. Want ervoor gaan en er niet voor in de stemming zijn leidt. 70% van de gevallen tot. Niet gaan. Ja, en het tweede punt is dat als jij zo'n houding hebt tegenover de straat, dan zul je wel vaak binnen willen blijven. En dan ben je dus tot bed gebonden. Want dat nee. is de logica dat je de straat niet durft aan te raken. Ik durf de straat wel aan te raken, maar ik val niet in de categorie die ik hiervoor gespecificeerd heb. Dat is een geur. Ja, en nou kun je dus uitleggen. Je hebt stilte in de mond. Maar je kunt ook uitleggen waarom je hier gekomen bent. Dat ja, dat zou ik wel kunnen doen. Dat ja, ja, was wel heel interessant. Ik heb het idee dat dat beest is voor over vijf minuten. Vijf nee, minuten? Nu. Oh, oh, oh, oh, nu. Ogenblikje, oh ogenblikje, ogenblikje, ogenblikje, ogenblikje. Uh, vijf minuten. Vijf minuten. Mag ik alsjeblieft? Nee, zo nee, niks. Gewoon, gewoon, zeur. Vijf minuten. Oké. vijf minuten. Vijf minuten, stil. Stil, stil, stil, stil. Ik kan niks zeggen, Stil. Gewoon zeg. Wacht Toen we ik voorkomen. Nee, ik snap. Ik snap. Maar, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. om te voorkomen dat jij het Haha. Dan moet ik elke keer wakker. uitleggen. Je jou, ja maar nu staat het aan. Nu wordt ik wel dat je Ik was helemaal niet Laat Laten strippen. Oh. Langzamer, want het zijn echt... Ja, de Hans. Hey! Nou hebben we Guus, Hans en de naam die ik niet durf doorheen, uit te spreken. Doreen, voor de radies van Doreen. Ja, de, de aardappel. En Dan geef je een bos met een wow. Hallo Hans. Ik je er zelf bij. Kun je wel de straat. Ja. Maar vandaag is wel zo. Ja, wil... Vind je het fijn om in een krikje te zitten? Soms, soms, soms. soms ja. ik het niet zo lekker in een blauwe zitten. Maar vandaag? Op dit moment. Maar prima, of het beste wat je komt kiezen uit de oude mogelijkheden. Ja, Ja? Dus je ja, had als kort gezegd de zin in een En Dat vind ik heel bijzonder. Ah, voor mij is het ook een heel leuk zo'n Zonder leuning zitten. Dat snap dus ik. Je ik heb zelf ook heel veel problemen gehad de afgelopen tijd. Ik ook. Oh, oh ja, ik heb uh, last gehad van hernia's die vallen. En ja, uh, yeah. dat is ook best kut. En dan leer je ook beter te zitten met een holle rug en je kom. En dat is uh, met een stoel zonder leiding, dan moet je wel. Dus je en met een stoel met leiding kan je vaker naar de cloud gaan. Hoe Ook kun je dat nou, stoel... nou twee hernia's krijgen, zo stoel uh, achter elkaar? Nou, dat kan. Vanwege de stoel dat je verkeerd zit. Nee, oh. vanwege je rug die dat doet. Eventueel doordat je misschien wat minder gezonde dingen doet. Maar de normale westerse medische wetenschap zegt... We weten niet waardoor hernia's komen en we weten niet waardoor ze we, of hoe we ze kunnen genezen. Behalve de erge gevallen waarbij dus de wervel recht uitsteekt. Een wervel steekt is niet of een of hernia. Een, nee, het gaat om een kraakbeenstukje. Nou, het is ook geen kraakbeen, maar het is anders. Oh, daar hebben we verschillende soorten hernia's dan? Nee, dat speelt in je tussenwevelschijf gewoon geen kraakbeen, dat is ander weefsel. Ah, dus wat me uitgelegd is voor kleine kinderen op de lage school. Ja, dat is een soort van kraakbeen. dat is niet een normaal kraakbeen. Het is namelijk een soort van sponsachtig weefsel met een sterke rand. En als die sterke rand breekt, dan kan dus een deel van het sponsachtige weefsel... Naar buitenpuilen ja, En als dat op een zenuw drukt of op de buitenkant van een zenuw, kan dat te zorgen, zoals uitval ja, van je been, of continentie. Ja, of pijn, dus eigenlijk... nee, niet prikkelende handen, je want je hebt over het algemeen geen hernia behang, dat je handen... Dat kan dus okay. allemaal wel. Ja, je hebt een nekhernia, dat kan ook, ook. Maar niet, waar ik het over heb, is een onderrug onderrughernia. Dus dat is in je L4 of je L5 echt van iets Nee, nee, dat is gewoon groen instrument. Maar ik weet niet maar. van ja, waar dat Waarop ik mezelf ik zou kunnen begeleiden. Ik het, ik is het, het is het van, van bovenaf geteld. Afgeteld. Het is zeg maar de bovenste categorie. Ik denk is als, zo, ik als ik dat ga doen. Dat ik ik weet, weet de letters even niet. Zo maar bij mij is het zo C1234. En dan komt zo K1234. En dan is het zo L12345. En dan is het zo T123. En dan heb je een staartlijn. Kijk iemand Maar op zich wat ik net noemde was het niet echt over. Ja, en boven. is een ruimte. Dat is waar. Ja, maar je had <gif> nou, heel veel letters en heel veel nummers. Nou, maar ik heb helemaal niet dat meer hoef dat je genoemd. Zo, leuk dat was het leuke eigenlijk. Dat Ah, nee, dat was de nog wel eens. Wat dat de, de L. En de K en de L. En heb je de N en de O ook nog gehad? Ja, maar nee, ik weet niet meer. Maar ik had de, het de, het in totaal zo iets van 25 of zo. Had het op 25 halen. Hoe geloof de mens werkelijk? 25 geloof ik niet. Als je ja, dat maar nee, maar weet ik veel, 20 als, of zo. Als je erop in o, kan ja. haken, het gaat gewoon om: het is gewoon niet, vat vat vat niet vat zo enorm en veel. En ik ja, heb op de L4 en L5. En dat is het enige wat wel echt ergens op slaat. Want daar is het echt. Ik heb een fucking MRI gezien zelf. Ik heb zelf de kopieën thuis. 25 euro. Terwijl van je lichaam is het jouw analyse. En je moet ervoor betalen. Ja, ik moet er 25 euro voor betalen. Aan de andere kant vind ik het ook tof dat het überhaupt kan. Dus het is zo, het is zo. Oh, je moet ervoor betalen. Maar aan de andere kant, hey, je kan gewoon wel bij het ziekenhuis vragen om je foto's te krijgen. Ik bedoel, Bedankt in Peru de, dan is het echt zo, want scheiden van... ze op je foto. Nee, maar dat is, ik, nee, in Peru scheiden ze op je foto. Niet op mijn foto. Op jouw foto, nee, mijn is foto zeker. Ik ze. bedoel, jouw type bril is echt de foto. Daar dat gaan maakt wij dus de. Precies, weer. Het is toch Houdt wel echt snel persoonlijk hier. Nee, nee maar, het is niet persoonlijk. Want ja, wat is jouw dan bril daarmee te maken? Nou, ik bedoel alleen maar, voor mij is jouw bril oké. Okay. Ik, ik vind jouw bril tof. Dat maakt mij niet uit. Dus maar ik denk kijken, dat, dat een de bril thuis mogen we dus blijkbaar nu gaan begrijpen dat. 100 euro om zijn andere meningen nee, te zijn dan jij? Ik had zoiets van, en dat jij dus Mijn soort van flauwe stereotype van de Peruaan is dat ze de oh, dat soort van rechthoekige van bril ja, niet waarderen. Dus de maar, Peruaan vindt die bril is, kut. Ik vind die bril oké. Okay. Ik, ja, ik vind het uh, toch een naastje te zitten. Ja, ik he heb niet zoiets van, ik zit naast die gasten met die kutbril. Ik zit naast die gasten met die tofbril. Want ja, je bent de spoor aan het raken en dat is niet zo fijn. Ja, Wacht ja. even, wacht Ja, het is stilte. Wie zei dat trouwens ja, ja, ja, dat het leuk was? Ja, ja, ja. hoe dat nou? Is het nog steeds stilte geweest? Ja, ik ga er vandoor. Ik heb het, vind het wel leuk hier. Heb ik de pijn gedaan? Je hebt het in ieder geval heel druk genoeg. Later zal je wel alles horen. Dat het niet supermastig aan je. Hans. Wil jij hier gaan zitten? Dat zou ik kunnen doen, denk ik. Kunnen wij niet. misschien nog... ...het ook is open. Ik wil het ook graag niet jou ergens over hebben. Ik hoop niet dat ik. Uh... Ben ik nu in de lucht? Ja. Oké. Okay. Ja, nu, nee, nu. Nee. We, nu, ons... uh, uh, okay. we, we zijn er nu wel. Okay. Oh nee, niet. Ik heb jou nog nooit ontmoet um, Ik zal heel even aan de luisteraars toelichten um, Waar ik nu ben Ik ben in een uh, relatief klein Twee kamer appartement van iemand die ik vandaag heb ontmoet En dat is een hele tof gozer geweest En op de een of andere manier ben ik door een gesprek met hem Beland in zijn radioprogramma En daar ben ik nu En ik, ik weet niet op welke zender dit is eh, weet niet. Radio. Ha, kijk, even nog een reclameplug van Hans. Altijd goed. goed. Um, en ik ben hier dus, maar ik weet niet precies um, waar ik ben en uh, wie ik zou moeten zijn. Duidelijk voor de eerste keer hier. Dat ja, precies. Raad. Duidelijk voor de eerste keer. hier. Dat vind ik goed samengevat. Um, ik en heb grappig is. Jij interviewt me. Komt hij voor de eerste keer? Ik de geïnterviewde. Kom hier voor de Vijfde keer. Mm. Ik moet even een goed heisje ja? van mijn joint nemen, ja. sorry. Ja, doe even. Even joint-geluiden. Ja. Met jezelf, Ed, Nou, ik, ik, sowieso, Hans. Ik denk dat je op zijn minst één heisje moet nemen van deze joint, omdat ik hem heb aangestoken. Misschien Laat ik hem, hem eens proberen. Voor je misschien, schema, maar goed. Misschien dat het helpt met spraakwater. Precies, mm. precies, precies. Spraakwater. Mooie term, daar uh, hou ik wel van. Het is een kabbelende term, terwijl het ook iets kabbelends betekent. Sprake is al genoeg en water maakt het nog vloeiender of vloeibare. Maar goed, um, ik ben nu weer op dat moment dat ik, omdat ik ook uh, luisteraars de hele tijd heb zitten zuipen en blowen, uh, even vergeten ben wat het onderwerp was. Nou, er was niet echt een onderwerp. Jij vroeg mij van, mag ik jou interviewen? Oh ja. ja. Toen zei ik van, natuurlijk. En dan kun je het eigenlijk over ieder onderwerp hebben. Ja, Alleen me. net had ik een soort van introductie monoloog. En die is een beetje uitgelopen op een soort van bizar verhaal. En daar ga ik nu mee stoppen en ik ga jou interviewen. Want dat was inderdaad het doel. Dankjewel Hans, om me eventjes weer op het traject te brengen. Hans, um, hoe ken jij Guus, de radiomaker van vanavond... Ik ken hem via Jeroen van het Grasje. En Ach, Jeroen van het Grasje heeft ook een radioprogramma. En uh, ja, dat is ook allemaal van Ridder Radio. En zodoende heb ik Gruus leren kennen. En Jeroen heeft ook onder het Grasje een heerlijke kelder. Waar je gewoon lekker kan chillen en broadcasten. Net als hier. Net als hier eigenlijk. Ja. Zelfde soort uh, omstandigheden. Gewoon een lekkere en relaxte omstandigheid om live radio te maken. Maar denken jullie dat mensen als vlinder die net op de chat waren, doorhebben dat jullie mensen zijn van het grasje. En daarbij als nog extra vraag, denken jullie dat zij überhaupt weten wat het grasje is? Geen idee. Je mag ook geen reclame maken voor het grasje. Sorry. Waarom nee, niet? ik heb geen idee. Ja, je mag het grasje eindeloos noemen, maar geen reclame. Oké, okay, het grasje okay. is kut, het grasje is tof. Het grasje is kut, het grasje is tof. Het grasje is kut, het grasje is tof. Nou, is dus geregeld. Check het Op zich is dat geen reclame. Nee. Behalve voor mensen die toch eigenlijk wel naar het grasje willen. Want die horen alleen maar het grasje is tof. Het grasje is een hele speciale plek. Ik ben in alle koffieshops in Utrecht geweest, maar het grasje is eigenlijk geen koffieshop. Het is iets ertussenin, het zweeft ertussenin, het is een vaag soort van... Jongerencentrum. Jongere ja, het maakt Koffie. geen eens wat uit wat voor titel je het geeft. Het is gewoon een huiskamer ja. waar mensen zitten te blowen die allemaal een of andere psychische aandoening hebben bijna. Of het nou storend is of niet... Maar ze hebben bijna allemaal wel iets. En je kan zeggen dat het niet zo is. Maar je weet dat het wel zo is. Ik ben zelf en ik, ook een van die uh, Maar dat klant. had ik al lang gezien. En daarom zeg ik dit tegen jou. <laughs> en ik weet dat jij die mensen kent. En dit is precies waarom Guus mij heeft uitgenodigd. Want ik zie bij Henk. Hans. Hans. Kut. Ja, dat is dus Stoont Maarten. Nee, geen klub. Nou ja, Hans, en... dat moet je wel gaan doen hoor. Nee, laat maar lekker lul zijn. Okay. Zeg maar. Nee, maar Hans... Um, het is precies wat jij zegt, ja. Er zijn gewoon mensen die hebben allemaal. of zeg maar hebben een aandoening, maar mijn statement is meer van bijna iedereen die daar is. heeft een of andere psychische afwijking. En met afwijking bedoel ik niet per se iets negatiefs, maar gewoon een verschil van de normale shit. Een verschil van het normale. En als je dat verschil van het normale hebt. de normale shit. De ja, uh, zeg bijvoorbeeld huisje, boompje, beestje, kruidstreep. Maar... Ja, er zijn hele lieve mensen ja, in het grasje je, met huisje, boompje, beestje, kruidstreep. Maar er komen daar ook gasten die uh, zien eruit als uh, oude hippies, uh, als, als bijna... Clownesk aangekleed en die komen dan ook langs. En die hebben af en toe, uh, die komen echt gewoon theatraal binnenzetten daar. En dat is gewoon en wat een hele de wielrenners een die act. alleen maar met de v roken. Die daar dan zo uren komen zitten en zo met een v zo zo. Die maar... zijn zo super gezond bezig, dus die willen geen roken en al die, yes. die teer niet en zo. En dan doen ze alleen gewoon met de v maar dan smoken ze wel echt 80.000. En dan zijn ze gewoon helemaal naar de kloten En dan zit je met in ieder geval iemand die super gezond met zijn lichaam bezig is. Die wel helemaal naar de kloten is te lullen. En dat is een, sowieso al een toffe ervaring. Ja, nee. Het is ook zo. Ik kom daar ook mensen tegen die vaporizen alleen maar. En ja, die zijn ook wel echt gezond gewoon. Maar die vaporizen ook niet te veel. Omdat zij weten, als je te veel THC tot je neemt. Dan krijg je bijeffecten. Paranoia is een van de bijeffecten van teveel THC. Ik heb er zelf ook... Nee, jongen, ik zit niet Laat eens in vragen. de buurt van teveel THC. Ik blow alleen in het weekend, man. Ik ben niet zo diegene die thuis elke dag zit te blowen. Dat zijn de mensen die pas in de buurt komen van die shit. Yes. Ik hou fucking van blowen. Ik hou van helemaal naar de kloten gaan met blowen. Maar ik blow niet elke dag. Ik heb gewoon twee levensregels, weet je nooit drugs gebruiken als je je kut voelt en nooit drugs gebruiken in je eentje dat is eigenlijk gewoon de twee dingen die je nooit moet doen om nooit naar de kloten te gaan dat zijn de regels waar ik me altijd aan hou en waar ik zie dat de vrienden om me heen zich altijd aan zondigen het is altijd of ze zuipen in een eentje of ze blowen in een eentje of weet ik veel wat en aan de andere kant doen ze het zoals ze zich kut voelen en dan uh, gaan ze naar de kloten en dan wordt het te veel en dan wordt het allemaal verkt uh, uh, het hun leven en zo. Ah, om daar even op terug te komen. Ik vind eigenlijk beide dingen leuk. Ik vind het leuk om met mensen te blowen en te drinken. Maar ik vind het ook leuk om in mijn eentje te blowen en te drinken. Thuis soms. Weet je wel, want het zijn stimulerende middelen eigenlijk. Ik hou van gedichten maken. Misschien mag ik zo nog een gedichtje voorlezen. Zeker, dat mag van mij. Ja. Herinner me er zo en meteen ik... aan. Vaak, hè. Ja, als, ik, als ik een beetje inspiratie wil, dan is juist een blootje of een biertje heerlijk. Maar dat snap ik helemaal. En... Met ik weet alle liefde mag je zo meteen een gedicht van mij voorlezen. Dat vind ik super tof. Check it out. Het is nog niet af hoor. Het is eigenlijk meer een soort begin wat ik maak. Want je moet ergens mee beginnen. En dan kan het zich na een tijdje zo ontwikkelen dat ik van begin tot eind helemaal tevreden mee ben. Maar ik had dus een gedicht en dat ging eigenlijk over stervelingen, over ons... Ben je gelovig? Nee, ik ben niet gelovig. Oké. Okay. Dat is even voor mijn informatie okay. dan, hè? Ja. <laughs> ik moet eigenlijk even een keertje in gedachten dat zo. doorlezen. Hallo? Hallo? Hallo? Dit is Guus? En dit is. Denk, denk. En dit is Guus. denk, En dit is... denken. Dit is Guus. Denk, denk, denk. En... Aarten. Ik vergat de M. Oké, dit is Guus. En Maarten. En? Hans. Dit is Guus. Maarten. En Hans. En Hans. Hans. Mag ik? Jij mag. Nou, nee, nee. Hans mag nu. Oké. Ik weet nog niet hoe ik het ga noemen, dus ik steek nu van wel. 1, 2, 3, 4. Staak de tijd, staak het gevecht, staak het gevecht tegen de tijd. De tijd zal altijd winnen. Je verliest je jeugdigheid tegen tijd, valt niets te beginnen. Kunnen stervelingen leren sterfelijk zijn te accepteren. Zie hem als een goede vriend, een die geeft wat je verdient. Leven zonder angst, ver aangenaamte tijd. Geeft gevoel van vrijheid en tevredenheid. Wat er aan gene zijde is, is mij onbekend. Zou ik alles los kunnen laten, dat ene moment? Misschien ben ik dat moment wel even bang, maar dat duurt vast niet al te lang. Punt. Dat is echt een super vet gedicht. Ik vond het echt super tof. Vind ik, echt, ik vind het echt super tof, Hans. Dat is een, het is een hobby van Nee, maar het is echt gewoon... Ik, ik ken mensen die zo een van die... Uh... Scenes zitten van dat ze van die slam poetry uh, dingen doen. Rappen? Over. Ja, maar dat bedoel ik. So, Jij doet het als een soort van rap, en ik kan me voorstellen dat je, als je rechtop staat en zo voor een publiek staat, je dit wel wat agressiever nog kan brengen. Dat zo. Zal... Hans, welk heb jij liever? Gash? Of een of andere hartbrug? Gewoon lekkere homegrown van mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Yes. Er is geen kunst, dit, kunst, dat. Nee, gewoon lekker zonnetje, regenbuitje, grond. Ik snap Hoedplant. wat je bedoelt. En ik snap ook wel hoe je dat kan extrapoleren naar de verschillende gassoorten, Want het is allemaal gewoon van vingers van mensen, van trap eigenlijk. Heb je dat gehoord? Op het journaal hadden ze het erover eh, over een grens van 15% THC. Dat ja. dat een beetje het gemiddelde is van wat op wiet wordt aangetrokken. Oh, hallo. Dat is echt fel. Niet bij White Widow gewoon man. Je hebt gewoon nog steeds nee, dingen okay. die fucking sterk zijn. Maar in de politiek speelt nu... Ja, maar politi het... Politici weten geen reet van wat er nee. is. Ze nemen, ze, nemen wel. ze nemen wel beslissingen Ja, klopt En ze nemen kutbeslissingen Gebaseerd op feiten die nergens op slaan ben ik het helemaal mee eens Natuurlijk dat is, Maar dat is gewoon normaal Iedereen die ooit in een coffeeshop is geweest Weet dat die mensen gewoon onzin lullen Als je in een coffeeshop bent Dan is het gewoon, zo van, het is gewoon fijn om niet te kunnen kopen Klaar Er is geen criminaliteit om mij heen Dus als dit goed werkt Legaliseer het dan En ga niet juist een stap terug Waarom zou je een stap terug gaan als het helemaal goed werkt en dan met een stuk criminaliteit? Nou, dan haal je de criminaliteit weg, maak je dat legaal, overheid heeft meer inkomsten, meer belastingen. Ik vind het prima om 20% btw af te dragen van alle wiet die je koopt, als dat door de overheid komt. Ik vind het prima. Als ik in het land woon waar gewoon de overheid wiet voor mij koopt, en dan wil ik er echt wat 20% belasting over betalen. Want dan heb ik echt zoiets van, ik woon in het vetste land in de wereld. Het land wat gewoon zegt, ik ga voor jullie wiet telen, super puur, super lekker en gewoon super goedkoop en gecontroleerd. En dan heb je het en dan is het gewoon voor een paar tientjes kan je drie maanden je helemaal naar de tyfus bouwen. Nou, wat ik dan ook wel belangrijk vind is dat er een soort met van... Uh... Ik zou In het grasje hebben ze nu een soort van standaard dingetje. En dan hebben ze verschillende soorten drugs. Boekjes van kleine boekjes. En er staat alle bijwerkingen eventueel. Dat is heel slecht. goed. Dat is heel goed. En dan zijn mensen bewust van wat neem nou, ik nou uit. Daar ben ik helemaal voor. En daar wil ik het graag over hebben. En ik hoop dat je me er zo meteen aan herinnert. Maar ik wil even zeggen van... Voor blowen, als dat legaal zou worden, zou gewoon de uh, tv gewoon zo'n postbus 35, weet <laughs> voor hoe die shit heet. Postbus 59, die kan het gewoon eens drinken maar het mag niet. Postbus whatever, je weet wat ik bedoel. Van die overheidsreclames, die zeg maar, dat die dan ook zeggen van met veel drinken ga je dood. Hey. Met Wilbowen ga je dood hey. Oké, okay, nou als ze dat zeggen Prima, en daarom bedoel ik Het moet niet op dat andere niveau zitten En nou ben ik vergeten wat jouw punt was Dus ik hoop dat jij het onthouden hebt Ik heb je gevraagd om het te onthouden Dat is wat ik heb onthouden yes. Weet jij het nog? Ja, het ging, het begon eigenlijk met de sterkte van de THC. Dat dat in de politiek zijn een aantal mensen die vinden 50 procent. Te sterk, dus dat moet dan op de lijst van de hard drugs komen. En dat ja. vond ik nogal even een stap. Uh, dat is om te er is gewoon een nou. totaal anti wietbeleid beleid dat is waar we het over eens waren, sowieso en waar we over aan het blabberen en ja, ranten waren. Ze Toen hebben nu de groot, totaal mooi kunnen zeggen. Ze willen zo'n ledenpas introduceren. Iedere koffie 1500 nee, leden. Nee, maar aan de ene kant is dat wel vet, want dat betekent dat onze fucking gemeentes zeggen: Hé, hey, wij telen wel wiet voor jullie. En dat is het gewoon. Dat is vet. Ik ben daar totaal niet tegen. Ik ben ervoor dat elke gemeente zoiets heeft van... Hé, hey, we maken gewoon misbruik van de regels. Want we zeggen, het is een vereniging. En wij telen voor jullie wel eventjes alle wiet. En dan is het lekker gecontroleerd. En iedereen met een pasje... Om je gewoon in te schrijven. Zeg maar. het, maakt niet, het is niet dat het een selectiebeleid is. Je krijgt ik, toch gewoon ik, een pasje. Ik, ik heb toch een moeilijke vraag nu in één keer hoor. Waarom? Ja. Hallo, maar wat, wat is het verschil tussen misbruik en gebruik? Uh, iets in de ogen van misbruik. mensen die er weinig van weten. Nee, uh, gebruik is nodig. Misbruik is niet echt nodig. Dat is het verschil. Oh, dat is een mooi antwoord, Hans. Het eerste wat in me Nou, Dat vind ik een heel mooi antwoord. Ik weet niet of mensen het horen, maar ik vind het een nee. mooi antwoord. Shhh, niet te hard, Als slatten de meter uit. <gacht> <gacht> Van die in het rood? <gacht> ik weet het niet. Ik weet niet hoe hoog de rode zone ligt. Maar je weet wat er gebeurt als hij in het rood komt. Dat is voor de luisteraars op zich niet erg. Dan klipt het gewoon een beetje aan de bovenkant. Maar, van de Maar tonden. ik ben toch benieuwd wat je gedaan hebt om Jurre weg te krijgen. Ik heb niks bewust gedaan om Jurre weg te krijgen. Jurre ging op een gegeven moment weg. Terwijl ik dacht dat we gewoon nog steeds op een soort van metaniveau stoonde discussies aan het hebben waren. En op een gegeven moment... Ik heb ook geen mij... trekje van die joint van jou gehad. Nee, maar het is een keihard joint. En ik weet niet of jij gewoon bezopen bent dan mij. Maar je hebt ook niet echt meegedaan in de discussie. Ik doe helemaal nooit mee. En daarom? Ik ben er eigenlijk helemaal nooit bij. Daarom, maar je zei wel. Maar ik heb nog niet eens een... ...het trekje van die joint gehad... ...suggerend dat je af en toe wel meedoet... ...en dat het trekje van die joint... Nou, ik zou dat even trekje even van die joint... ...zou ik wel doen. heel erg leuk vinden. Nou, dan krijg je toch die joint van mij. Dat, dat is zo. Maar oh, je hebt die joint te... nog. Ja, hier. Ja, nou, dat dus is heel simpel. Dit bedoel dus ik. Dus er mensen helemaal naar de een, gegaan... Er is een, van een beeld. Een, er is een beeld. De helft van die joint. Laat het nou zou even meen. in beeld zien. Dit is het beeld. Ja, ik zie het. Dus hier... ...waar die vinger is. Zo, precies... En ja. daar is de joint en, en daar pak ik oh. Oh, oh. En gelukkig dat Hans er is Ja dat is het gewoon Nog een Hans keer ja, Kijk En die snapt het Heb ik die joint Dit is hem Ja. Nou. Oké okay. Nou let op Laat je nou gewoon zomaar een boemer In je ja. sessie Dat is live yes. en, Nou kom op het schijnt Nee, nee, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Daar. Okay. Komt er komt een hele mooie nu. Oké. Okay. Komt er een goede boer? Laat maar horen. Moet ik op je rug tikken? Eigenlijk zou ik een beetje echo overheen moeten doen. Echo. Je. Ik tik je ook wel een beetje op je rug. Zo'n rockabilly burger. Het helpt het niet. Waar. Nee? Komt nee. hij er niet uit? Nee, nee, nee. nee. Oh, jezus. En bij mij helpt het dan wel. Hans? Tik hem eens even op zijn rug. Nee, ik hoef geen boer te laten, maar als hij moet komen, dan denk ik dat het wel helpt. Ja, ik heb hem niet komend. Oh, ik dacht dat jij zei: ik ga er nu een doen. Nee, nee, nee. Okay, maar... Had je ook niet dat idee dat hij zei: dat ik ga er nu een doen? Die suggestie ja, wekt zich niet aan. Ja. zeg ik dat goed? Ik ja, die zegt dat goed. Oké, okay, nou, ik, nee, niet. <laughs> ja, wel. Twee mensen zeggen van wel. <laughs> uh, maar dan moet ik dus eerst een hele grote slot heen. Ja, ja, dan kom precies. jij zo meteen. Koolzuur. En uh, ga ik kijken of het lukt. Hé, hey, misschien kunnen we wel a cappella boeren. A cappella. Wacht oh, wel, nou, dan smaak. zet ik hem weer neer. Wel Met z'n drieën. Niet oh, Het is nee, Veel moeilijk om nu te boeren. Nee, nee, maar we gaan nou even. De beste boeren zijn de ontspannen boeren. Weet je wel, als je erop gaat zitten. Ja, diegene is, die moet gewoon heel veel koolzuur drinken. Niet en erover moet... nadenken op een gegeven en moment. Boeren. Oh, dan komt die. Ja. ja. Dan, dan heb je ook okay. zo even te pakken. Maar we ontspannen nu even. Hmm, ja, oh, oh, oh, oh. Even ontspannen. Alle ruimte is er nu, hè? Nou, ja, het voor mij is het matig. Ja, neem nog een slokje. Alle ruimte is er nu. Ik zit echt op het grensje van Kots aan, hoor. Dus uh, ik weet niet of ik nog de slokje heb. Ja, maar kan dus hier, hier is de wc achter <laughs> deze deur. En dan. Ja? Het lijkt de Bagenservet show wel. Reeds. Ja, maar dat zou zo kunnen. Het is echt volgens heel goed zo. is live volgens mij. Ja, dit is ook live. Ja, dat is mooi. Is dit mooi? Ja, Hans. Het is... Live in het interview. Live, oké, volgende maar. vraag: Hans, waar koop jij over het algemeen je kleren? Niet. Ik vind ze meestal op de een of andere manier. ...bij mensen of op de straat? Nou, uh, in jongerencentra en uh, af en toe krijg ik wat. Eigenlijk heb ik het laatste, de laatste jaren heb ik geen kleren gekocht. Hoe komt het, denk je, dat je kleren krijgt van mensen? Omdat ze ze kwijt willen. Maar hoe komt het dan dat jij de persoon bent in die groep van mensen... ...die... Uh, ...de kleren krijgt... ...waarbij de andere mensen het geven. Hmm. Dat weet ik niet. Ik denk dat dat gewoon een soort van... ...noem het toeval, noem het uh, lot. Maar het zijn wel allemaal vrienden van elkaar. Het zijn wel vaak... Uh, Toch? ...kennissen, vrienden... ...goede kennissen, ja. die, die dingen doen. Ik zou die joint gewoon neerleggen. Nou, voor mij wel, ja. Ik had één joint... Eén hijfje, dat ja, hem sterk Topic gemaakt. Nou, ja, deze dus is, is echt niet normaal daar. gewoon. Uh, zo sterk. Dit is dus eentje van 4,50 van de freak daarnaast okay. waar we net waren. Die is echt dievensnard. Die hij zei: als je gek wil worden, zei hij, moet je een zo'n uh, uh, wat, wat was het, een haze joint van 4,50. Ze hadden een weed joint voor 3. een hash joint voor 3. en een haze joint voor 4,50. Dat ja, is deze. Ik ben de fucking dat, uh, hash joint verloren. Die van 3 euro ligt ergens op straat. Ja, Dit is nu eens Maar een deze is geven. niet normaal. Dit is niet normaal. Iedereen, als je echt naar de kloten wil gaan, moet je een haze joint voor 450 kopen bij de freak. Oké, okay. dat is dan reclame voor een koffeshop. Okay. Nog kut. een keer en nog. Nou nee, nee, gegeven. is goed. Dus de freak is kut. Ja, oké. Okay, maar de kut is top. Oh ja, nee, uh, ja. Ja, nee, nee, maar kijk. Ik weet niet hoe jij in het leven staat, hè. Maar. Echt kut, ik vind het top. Ik vind kut ook top, maar als ik het gebruik in zo'n zin als net... Betekent je gebruikt gewoon... nooit een kut, dat is niet netjes. Esmeralda is er nog dat aan het is... luisteren. Dit kan echt niet. Esmeralda, het spijt me als ik je beledigd heb. Oké, okay. ja. maar kut is top. Ja, weet je ja, dus wat ik ook vind? Uh, een jongen zou eigenlijk kloten moeten zeggen. En een, een vrouw of een meisje, die maakt best kut, ja, maar mannen mogen geen kut zeggen. En vrouwen geen kloot. Want als mannen kut zeggen, denk ik gelijk. Lekker. Of iedereen mag alle dingen zeggen. Dat kan ook nog. Nou, ja. nou, in plaats van niet mogen zeggen. Ja. Nou, zeg jij ik ben wat voor niet mogen zeggen? Zeg jij even alles. Nou, ik zeg even alles. Kut. Vagina. Pik. Uh, nou, ik zou. ik, ik ja, kom er niet zeggen, uit. Maar ik komt er. Maar dit is opgenomen, hè, nu? Uh, schaamluis. Oké. Okay. Um, sowieso alle andere vervelende dingen. Nou, ik hoezo? Ik... Nou, Schaamloos, af en toe lekker kribbelen, man. Het is een man. totaal ongecoördineerde opzomming. Ik weet niet eens meer wat ik heb gezegd. Maar dat komt omdat ik dus inderdaad een zit te veel van deze shit op gedaan. Die moet je gewoon neerleggen dan? Ik ga hem nu neerleggen. Uh, ik ga hem nu weer neerleggen. Wees niet bang. Volgens mij is het is nu beter als Hans jou interviewt. Ja, goeie. Oké, okay. maar. Utrecht is een mooie stad. Ja, maar je komt ook uit Utrecht. Ik kom uit Utrecht. Okay. Nou, natuurlijk ben ik het daarmee eens. Het is de beste stad van Nederland. Het is van de vierde de vier naar grootste stad van Nederland. Het is het minste stad van die vier. En het is zeg maar het meeste dorp van alle dorpen. Het is de best of both worlds. Je hebt niet de grote toeristen en een soort van urbanisme die Rotterdam zo depressief maakt. Je hebt nog een mooi oud-stadsgevoel met daarbij veel jonge mensen. En daarbij niet al te veel vage shit die er gebeurt. Want het is toch nog wel een beetje dorpelijk. Wil je fiets door de stad en je komt twee mensen tegen die je kent, weet je wel. Dat heb je in Amsterdam niet zoveel. En daarom is Utrecht echt de beste stad van Nederland. Ben je ook geboren in Utrecht? Ja, jongen. Check het out. Welke wijk? Tuinwijk. Tuinwijk. Even denken. Jacob van der Borgstraat. Ik ken ondiep. Van... Ja, ondiep. Ondiep. man. Ondiep. Ja, ondiep is de ghetto. Ja, is even uit Soutenbouwenstraat, man. Tuinwijk. Mensen in Utrecht weten niet eens waar Tuinwijk is. Ik dus wel. Ze, oh, je bedoelt Tuindorp. Nee, nee Tuinwijk. Tuinwijk. Ja, maar er zijn veel mensen die, niet, die komen uit Utrecht... ...die weten niet eens waar Tuinwijk is. Dat is de vage wijk. Het Inderdaad. is de wijk die niks is. Dat klopt, want ik ben zelf in... Ondiep geboren. Ik ook. Laan van deze. Weet je in welke laan ik ben geboren? Ja. Zeiden altijd lave van Ja, lave van <laughs> Maar dat is de laan van Ja, want ik had een keer een Franse lerares en die zei van Anse, ze, waar woon jij? En ik zeg lave van Chateauze. Hey? Ja, daar woon je. Ja, en toen, hoe spel jij dat? En ik spel het, weet je wel. Ah, Laan van Chartroise. En ik denk, wauw, dat klinkt even heel wat anders ja, Laan van Chartroise. Ja, jij woonde in een hele zieke laan, man. Ja. Laan was... van Chartroise. En die huizen daar, die waren goed, weet je ja, wel. echt zeker. Echt, die zijn goed, nog goed. Die waren goed geïsoleerd. Ik had een, ik had een buurmeisje en we hadden een kind. Keer... Ja, wacht, wauw, wauw, wauw. Wow, wow. Nu even. Oh, dames en ja, heren. Dames en heren, even aandacht voor het buurmeisje. Het buurmeisje. En uh, wij wilden door de muur elkaar dingen duidelijk maken. En je moest zo hard schreeuwen en bonken voordat je... Die muren waren zo degelijk goed gebouwd. <lacht> je. Tegenwoordig, ik woon in een duplexwoning. Als ik daar op de wc zit, lekker zo van... Nou, ik even schijten. En het knettert. Dan hoort mijn buur, benedenbuurman. Het zo gehoorig is het. Weet je. je kan er eigenlijk geen fuck doen of het wordt gehoord. Dat vind ik zo jammer van een heleboel woningen die zijn goedkoop gebouwd. Dus gehoorig. En sommige mensen die zijn lawaaiig en die hebben dan muziek op met veel bas erin. En is bas is het, is het geluid. Bas gaat dwars door de muren heen. Want de de golf van een basgeluid is heel traag, als een rustige duinende golf, en die gaat dwars door een muur heen. Jij komt dus ook uit de ondiep. Ja. Hey. <lacht> ja op, op, ik woonde vlak bij de hoek bij Antiguisstraat. Dus jij ja, ja, ja, is... woonde, ja, ja, ja, woonde dus eigenlijk ja, op gewoon 150 meter van mij vandaan. Hoe heette die laan? De Evenhaard Zoudenballenstraat. En dat is precies achter Anton En dan in het grootste huis van de evenaard Soudenbalstra. De grootste kakkers van Ondiep waar zijn. Nee, <laughs> nee, ja, ja, maar, nee, ja, nee, nee, nee, nee, maar nou is, nou, is, oh, al, nou is het allemaal verraaien gewoon. Nee, maar kom op, de kakkers van Ondiep ja? is sowieso ja. op zichzelf al wel een soort van. Dan ben je al heel bijzonder, toch? Neem, of zo. Mm -hmm. Ja, maar. Hoe ziet een kakker van Londen eruit? Nou, zoals ik. <laughs> nee. Tja, echt waar. Zoals jouw ouders. Mijn ouders die zien er nog erger uit. Want mijn moeder <laughs> die ligt al heel lang onder de grond. Uit. En dat is echt niet meer echt lekker om aan te zien. <laughs> dat kan ik me niet, kan en, ook niet zoveel bij voorstellen. Oké, okay, nou. En mijn vader die leeft nog steeds. Maar die het heeft hetzelfde iets als ik. Veel haar. Op allerlei plekken waar je het niet zou verwachten. Dat vind ik oprecht. Ja, maar het is gewoon wel... Uh... Oprecht? <laughs> ja, maar het is gewoon. Er zijn Spaanse vrouwen met een snor. En... <laughs> Alleen Spaanse vrouwen. Ik, ik ah, ken ja, mensen die... Vindt... Vrouwen niet... uit, Misschien uit, zijn ja, er uit, nog een wel... Met een snor. Ja. Nee, nee, nee. nee ik, ken, ik ken echt mensen. Ook mannen. Die vinden dat geweldig. Een snor bij een vrouw? Nee. Uh, een snor bij een Spaanse vrouw. Je begrijpt me echt niet helemaal goed, geloof ik. Nee, ik begrijp me zeker niet go goed, maar volgens mij begrijpt nee. Hans je ook niet helemaal goed. Nou. Ja, Hans begrijpt gelijk. Een Spaanse vrouw is snor. Nee. Gaan nee, nee, nee, nee, nee, nou. nee, Nee, maar ik heb het dus één keer gezien en dat waren ook van die hele lieve donshaartjes zo op zon. Hey, nee, nee, nee, nee, nee. Nou. Dat, dat moet je nee, nee, nee, nee, nee. dit was echt een heel mooi moment. Je moet even stil zijn. Dan kan Hans nog even vertellen over die lieve donshaartjes en niet de doorheen. Ja, hoe mooi dat ze. Het ziet er aaibaar uit of op de een of andere manier. Kijk, en nu zie je maar weer dat al die complexen zijn helemaal nergens voor nodig. Welke Eigenlijk nu. Nou, jij bijvoorbeeld haar op je lip, uitkijken in de nok, op de lip. haar op je gang. Ja? pot verdikken. Haar op je fikken. Uitkijk in de nok. Haar op je gok. Wat verwonderd. Afstreeks nou overleens. Nee, hey, kijk. En daar heb je niet van. Moet ik ook een soort van slam voor kom maar, doen? Kom maar, kom maar, kom maar. Ik kom zo meteen. Nee, nee. Dat, je kan alles op deze radiozender doen. Nee, daar gaat het niet om. Het okay. niet om. Ik ben gewoon echt naar de kloten. Ik heb zeg maar moeite om uh, een soort van überhaupt mijn ogen open te houden mm -hmm. en mijn bovenlichaam stil te houden. Er mm -hmm. zijn twee signalen van dat je vrij stoned bent. Ja. Dus dat ben ik waarschijnlijk. Mm -hmm. En dan is het denk ik beter om een beetje water te drinken en daarna te doen wat ik net zou gaan doen. Oké, okay, dan doen doe we alweer... water drinken, muziekje. Ja. En ja? dan ga ik daarna doen wat ik zou doen, maar we... ik ben alweer vergeten wat dat is. Oké, okay, maar we doen eerst een muziekje dan. Ja. En dan ga je haar water drinken. Ja. Oké, okay. hier komt een muziekje. Als een echte radio. Niet schrikken ik. nu, ja. Dat check ik vaak. Oh jee. Is er nu muziek? Nee. Oh. Ja, er is muziek. Oh. Ja, duidelijk. Dat is duidelijk een muziekje. Ik, ik, ik hoor het. Feller muziekje. Rus. Oh, oh, oh, als het muziekje doet het niet. Oké, okay, dat doe ik even zo van uh, okay. een ritme: One, two, three, four, man. Uh, 3, 4. Rare gewoonten, vreemde manieren. Kool, rapeloft, en prij. Alles om mezelf te plezieren. Kool, rapeloft, en prij. Uitwisselen van lichaamssappen. Kool, rapeloft, schorseneren en prij. Een programma vol met slechte grappen. Kool, rapeloft, en prij. Knetterende schepen. Brullende boeren, ko, rapen of schooizeneren en prei. Mensen die elkaar beloeren, ko, of schooizeneren en prei. Vrouwelijke mannen, mannelijke vrouwen, Je kunt je gewoon laten ombouwen, rap, Kleine vliegjes in je ogen, tap, tap, en wat niet waar is, is gelogen. Tilia, Bij de armen valt wat te halen. Tilia, tap, toep, Ja, zij zullen de crisis betalen. Tilia, tap, En dan, ja, dan wordt het ineens een stuk serieuzer, zo van uh, allemaal kleiner. Ergenissen zo, maar sommige ergenissen, die zijn iets groter. Bijvoorbeeld van al die lelijke mooie meneer, en die zichzelf een bonus uitkeren. Mensen die steken, mensen die schieten. Paranoia. Israëlieten, tiddeliabdoe-tipedipedoedoe. Mensen die tekeer gaan als een beest. Nee, dank u, ik ben al geweest. Holle frazen, lege woorden. Mensen die elkaar voor niets vermoorden. Een pan vol prei en gekookte spruiten. Vogelpoep tegen de ruiten. Koogravelof schorsenuren en... Geheim. Punt. Vet. Dat is echt super vet. Gast. Nou dat was ben jij geïnspireerd heen. op uh, Dr. Anders pa. Iedereen ja, kent ja, ja, dat Ja, heen, ja, zo. ja, ja, ja. Maar je krijgt nu weer dat... In, en Het oh, oh, oh, blauw. Oh, oh, oh, oh Hans? Jij bent nu de interviewer. Ah, ik Oh ja. Vraag bedenken. Eh, nou... Eh, hij komt uit Utrecht, weet je wel. Ja, ja, ja. Was me niet opgevallen, want sommige Utrechters... Die, die hebben een accent, een accent, weet je wel. Die herken je meteen. En Maarten, hier zo naast mij. Hallo. <laughs> ik ken ook Utrecht. Er hey, de, hey. de hele tijd. maakt okay. maak mij niet uit. Hij kent het lekker, wel. lekker hoor, kom maar. Hij ken. Draai die microfoon maar even naar mij toe. maakt oh. maak mij niet uit. Kom maar op dan. Mocht je even een pot of zo? Nou ja, dat hoeft dan ook Een poor paar nee. te geven. Maar nou, zo'n borreltje en een biertje ernaast. Een borreltje en een biertje ernaast, altijd lekker toch? Als je het keer verdragen. Als je het keer verdragen, zeker. Hij heeft het goed gezien. Ja toch, kom ik uit Utrecht of niet? Daarna. Ik geloof het meteen, man. Nou, maar um, ik ben niet opgevoed door mensen die zo praten, dus daarom praat ik zo niet. Hij komt uit een kakbuurt. Nee, ik kom uit Tuinwijk. Dat is niet een kakbuurt. Als je weet wat Tuinwijk is. Ja, maar kak. Ik... Ha, hoor je hoe die kak zegt? Luister je nog eens een keer. Dat komt, omdat ik zeg nog, heb dat zeg ik nog eens. Zeg nog eens een, een keer. Nee, oh, oh, oh, zeg kak. nog eens. Nee, even wachten. Even stilte. En dan zeg jij kak. Kak. Nou, dan horen we gelijk. Er zit iets bekakts in. Maar dat komt omdat ik ABN spreek normaal. Ik Jongen, ik net... heb helemaal niks met banken en ik wil er ook niks mee te maken hebben. Je weet wat ik bedoel. Een bank. Nee, ik bedoel algemeen beschaafd Nederlands. Een bank. Nee. Ik bedoel gewoon dat mediocre, simpele, alles overkoepelende Nederlands wat zo geen accent heeft. Een bank. Nee, niet een bank. Het zijn toevallig dezelfde letters als de bank. Maar het staat niet voor hetzelfde. Maar je vindt wel de bank? Nee, ik vind niet de bank. En ik vind ABN kut. Dus Oké. Okay. Even voor de anti-reclame van ABN. ABN is kut. Echt waar. En als het niet kut is, is het kloting. <lacht> en de volgende reclame heet... Voor de vrouw is het kut is lullig man. Ah ja, voor de man is het lullig, <laughs> ja. Voor de vrouw is het kut en voor de man is het lullig. klopt ik ken ook. Weet je wie de bamischijven lusten? Iedereen die honger heeft. Dat wel. Maar van de mensen die geen honger hebben, maar toch iets willen eten, wie eet er dan een bamischijf? Nettie? Nettie? Nettie? Ik weet niet wie dat is. Ja, die eet graag een bouwenschijf. Ik vind een bouwenschijf vaag. Ja, maar zeg nou even tegen Nettie dat het vaag is dan. Is Nettie nog online dan? Nettie is <laughs> mega online. Ja, die is mega online. Ik zie er niet in die lijst staan hoor. Ik ja, zie er weet... naast elkaar, maar ik zie ze in alle vingen niet staan. Nou, toevallig heeft ze een joint. Ik zie het toevallig, hier, has joined. Ik zie het. <laughs> Zo lang ben ik niet. Nou, maar het staat er wel. Hier, has joined. Kijk maar. Moet je mijn bril? Has quit IPC. Nee, has joined. Ja, joint, als in niet een joint met een T, maar met ED. Has joined meedoen, als het ware. So Samen? Ja, precies. Has. Waar dan wel weer het woord joint vandaan komt, dat wel, maar het is niet hetzelfde. Nou, maar ik, ik weet zeker dat Nettie is echt helemaal voor jou nu. Nettie? Dan moet ik misschien eens een keer kijken naar die tekst die al 2,5 uur voor onze neus staat. Maar ik geloof nog niet helemaal... Uh, dan staat je chat zil, maar bij mij loopt ie. Zie je staat, ook Lin? Hé, hey, hoi, hoi. Lin? Allemaal Lynn? drie keer Lin, Ja, ik heb hetzelfde als jij. Hé. Hey. Nou, daarom, ik zeg, ik ga er nu naar nou, kijken. Nou, doe Nettie even de groeten. De groeten aan Nettie. Dankjewel. Uit? Uit. Roger. Nee, uit. Uit. Van, van waar? Utrecht. Utrecht. Groeten uit Utrecht. Van Netty. Nee, nee, van Maarten natuurlijk. Nee, van Maarten. Van en Maarten ai, ai, ai. en Hans. Jongens. Het is toch niet goed. een soort van uh, basisschooltest? Nou, hé. Hey. Dat zou zo kunnen. Is dit toch echt die basisschooltest? Ik had die nooit gehaald. Maar ben je nu al geïnterviewd door Hans? Uh, nee, Hans loopt ja, uit en weg. Ik heb, ik heb inderdaad wel wat Heb je wel wat goede frasen? Eigenlijk niet. Nee, maar ik vind dat heel... Hele... Heel heel Hele diep... Diep, diep, diep... Een serieuze... Of een humoristische... Nee, diepgravend. Diepgravend, serieus... En misschien toch... Met een vluchtje... Humor. Humor en, en, en vraagjes. Nou, kom op. Ga ervoor zitten. Dus ja, wanneer komt humor om de hoek kijken? Als je het over hobby's hebt, dan kom je soms humor tegen. Als het ware, humor ligt op de straat. Heb je dat ook niet, Maarten? Dat je af en toe op straat loopt en eigenlijk gewoon. Grappige dingen ziet, weet je. zoals Je had vroeger zo'n schrijver, Simon Kamichelt. En die zat gewoon in de kroegie. En alles wat hij meemaakte, dat schreef hij op. En ik vond het leuke verhaaltjes. Maar als je zelf een beetje uh, alert om je heen kijkt, sommige situaties. Koffieshopping, kroegie. Of gewoon ergens lekker op het terrasje of zo. En dan de dingen die je om je heen meemaakt, die kunnen echt af en toe heel grappig zijn. Ik ben het helemaal met je eens. Dat de humor op straat ligt eigenlijk. Nou, dat die situaties die je net noemt, dat die uh, heel mooi zijn om te bekijken. En dat kan ik ook. Ondanks dat ik vrij exact aangelegd ben en dat ik alle dingen heel erg rationeel benader, wil dat niet zeggen dat ik niet schoonheid kan zien in de dingen die ik zie. Sommige mensen denken dat mensen die rationeel zijn en alles heel erg rationeel benaderen... ...dat die daardoor ook emotieloos zijn, dat die geen gevoel meer hebben. Maar heel, ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Mensen denken vaak, oh, rationeel betekent emotieloos. Nee, rationeel betekent dat je ook nadenkt over de dingen. Emoties heb je sowieso. Behalve als je echt helemaal gestoord bent, dan heb je geen emoties. Maar dan ben je echt een van die enorme uitzonderingen en dan word je een serie moordenaar... ...en dan krijg je ergens in Amerika de doodstraf of zo... Maar, yes. <laughs> zeg ...maar de andere mensen die hebben gewoon wel die keuze. Maar inderdaad gewoon de, de schoonheid zien. Bijvoorbeeld vanavond fietste ik naar Guus toe. Toen kwam ik hier om uh, ik weet niet, half tien. Even. Toen was hij nog niet thuis... Dus ik ging nog even naar een kroegje toe, ik denk van drink een paar biertjes, ga daarna nog een keer proberen. En toen keek ik naar de lucht en er waren wolkenpartijen en het leek wel alsof het st, penseelstreken waren. Gewoon als een klein kind dat kunnen zien. Ik was blij dat ik dat nog kon, gewoon. Ja, en zeker zonder de blij. Drugs. Nee, met, met, want ik had al wat gebloot Ja, maar blow wat is, is, is wel, ik bedoel zeg maar niet echt de drugs die daarvoor bekend is Ik bedoel gewoon, je hebt geen LSD op, je hebt niet andere dingen op Als in, je hebt een beetje gebloot, je hebt een beetje gezopen Maar dat is nou niet dat je dan direct gaat trippen Zo, Ik bedoel, nee, ik je vind. hebt een beetje enhancement gehad Maar je hebt het wel gewoon echt gezien, dat bedoel ik Het was, hey, hey, hey. Het was juist een voordeel Wat was nou de interviewer? Ah ja Oh ja Weet maar misschien moet het ook niet echt... Misschien zou het ook gewoon een soort gesprek kunnen zijn... Zonder dat er één persoon de ander interviewt. Dat over en weer vragen worden gesteld. Misschien ja. dingen worden gesuggereerd. En ja. Dat je als het ware soms ineens op een interessant onderwerp uit kan komen. Ja. Wat je gewoon bezighoudt de laatste tijd... Ja, wat houdt mij de laatste tijd bezig? En wat houdt je bezig? Hobbies. Wat voor hobby's? Lezen. Uh, af en toe een stukje uh, duur sporten. Wist je dat ik dat ook leuk vind? Af en toe een lekker stuk, uh, even anderhalf uur gaan fietsen. Of uh, een half uurtje gaan joggen. Ja, nou, dat doe ik ook. Ik heb laatst hele goede jogging schoenen gekocht, 150 euro. Maar dat lijkt duur, hè? Maar die dingen die gaan gewoon twee jaar best wel goed mee. En als je wat goedkoper koopt, dan zijn ze misschien uh, na drie kwart jaar al gewoon versleept. Ik heb daar niet zoveel ervaring mee. Alleen op een gegeven moment nee. komt toevallig mijn vriendin in Amerika, waar ze was, omdat ze daar vandaan komt. Uh, heel goedkoop, hele goede kopen ook. En het nee, was kies... minder dan dat? Nee, het waren van die New Balance. Oké. Okay. Dus ook schijnt een hardloopmerk te zijn. Yes, yes. Ik weet het ook niet. Ja, je hebt een... best wel uh, meerdere merken ja. natuurlijk. Maar ja, die waren zo minder euro 150. Mm -hmm. Ik weet niet precies hoeveel. Waarschijnlijk nee, iets van ik loop zelf al uh, jaren op hetzelfde merk joggingschoenen. Ik uh, noem geen naam. Maar als je een goede uh, schoen hebt, dan dempt dat heel goed op asfalt. Je hebt sommige schoenen die zijn speciaal voor harde ondergrond. En vooral uh, omdat ik, als ik op uh, afgelopen schoenen ga joggen. Ik krijg meteen last van mijn knieën. Maar als ik nieuwe schoenen koop en daarop gelopen, nergens last van Dus het heeft wel degelijk met demping te maken. Ja. En ik heb ook verhalen gehoord van mensen die zeggen van... Hans, je moet niet meer gaan joggen, want je hele knieën die gaan stuk. Maar ik heb een keer in de krant gelezen dat er een test is gedaan bij mannen. Die hadden allemaal hetzelfde probleem, een beetje last van de knieën de helft van de mannen die ging helemaal niks meer doen en de andere helft van de mannen die bleef gewoon een beetje door joggen als het ware. Wat bleek nou die mannen die door joggen? Ja, door de een of andere manier, omdat je blijft bewegen, blijft je lichaam ook allerlei stoffen aanmaken die nodig zijn om dat kraakbeen en dat al dat die pezen en zo een beetje goed te houden. En daar ben ik me ook in gaan verdiepen. En ik ben ook uh, tabletten gaan slikken. die goed zijn voor je gewrichten. En om eerlijk te zijn, weet ik helemaal niet of het ook echt helpt. Misschien is dus, het. Nee, het kan bijna niet iets psychisch zijn. Maar er zitten gewoon stoffen in. Hoe heet u die stoffen? Um. Van die tabletten die je neemt uh, om je vrichten beter de, te smeren. Um. Er zijn volgens mij twee stoffen. Die zijn best wel bekend bij. Maar ik ben niet zo goed in die. Het zijn allemaal van die scheikundige namen en zo. Weet je die vergeet ik altijd. Maar die dingen die je nodig hebt om... Uh, dat zijn volgens mij de stoffen die je nodig hebt om zo goed mogelijk die, dat kraakbeen en alles dat in zo'n soort kapsel zit, zo'n gewricht, om dat zo goed mogelijk in stand te houden. Zijn er bepaalde stoffen die dat heel goed kunnen... Stimuleren, in stand houden, eigenlijk. Weet je wel. Die, die meer... stoffen wil ik hebben. Nou, dan kan ik jou wel een, uh, een uh, recept geven van uh, tabletten. En die hebben twee stoffen die zijn heel goed voor jouw gewrichten, pezen. Er zitten bepaalde vitamines in die eigenlijk uh, bijna, bijna niet in andere voedingsstoffen zitten. Uh, zoals? Ja, volgens mij zit er zelf een vitamine in die heel erg lijkt op de vitamine die je huid aanmaakt als de zon schijnt. Dat, dat heet vitamine D. D. Nee, vitamine no, no, no. D. Dus vooral in de wintertijd, weet je wel, dan, uh, ik kan me herinneren dat ik uh, bepaalde voedingsstoffen niet tot mijn naam. Vooral in de wintertijd dat ik me heel erg broos en breekbaar voelde. En toen ben ik me inderdaad gaan verdiepen over ja, een beetje voedingsleer, zeg maar. Heel eenvoudig eigenlijk. En toen merkte ik toch dat ik iets minder breekbaar en broos werd. Ook in de wintertijd. Vooral omdat ik zelf ook nachtdiensten werk. Het waren gewoon dagen. Zorg ik gewoon. Geen daglicht. Vroeg donker. En alleen maar uh, pillen. Ja. En weet je... Het, het zijn van die pillen... Ik ben altijd heel erg voorzichtig. Je mag drie van die pillen per dag uh, nemen. Ik neem er maar eentje. En dat doe ik gewoon iedere dag één keer. Om... Ik geloof dat er inderdaad die stoffen in zitten die uh, via je ingewanden bloed bij je gewrichten komen en daar misschien net. Uh... Ik heb trouwens laatst een radio interview gehoord. En dat was met een wetenschapper en die had iets ontdekt dat ze via een injectie in iemands gewricht konden zorgen dat er weer kraakbeen aan werd gemaakt. En dat vond ik zoiets van... ...met de komende vergrijzing, weet je wel. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die af en toe pijn in bepaalde gewrichten hebben. Knieën bijvoorbeeld, waar ik het net over had. En stel dat het dan mogelijk is dat je door zo'n injectie weer dat kraakbeen terug kan laten groeien... ...en dat gewoon even de tijd geeft en niet forceren en dan een tijdje... ...voelt het weer een beetje als nieuw. Dat vind ik... ...met de moderne geneeskunde... ...heel fascinerend. Ja, ik vind het... ...ja. Sommige dingen zijn gewoon fascinerend. Net zoals... ...ruimtevaart. Van die dingen die wij dan... De ruimte insturen. Maar zou ze nou echt op de maan geweest zijn? Ja, dat, is nog, steeds, dat is nog steeds de vraag. Nee. Ja, Ik geloof best dat er nee. eh, misschien oh, niet op, op al, dat eh, moment. Misschien op, niet op, op dat van, moment. Zitten, hè? Ik, ik geloof inderdaad, ik geloof wel dat er ooit iemand toch voet op de maan heeft. Gezegd. Het is gewoon Ondergeest. geen vraag of je het moet geloven of niet. Het is gewoon Hoezo? gebeurd, net zoals alle andere dingen. Ja, maar je zegt. Een... Oh, uh, wacht even, wacht mm. even. Het gaat niet over geloof je dat de Tweede nee, Wereldoorlog nee, nee, is gebeurd? Dat is ook zo'n debiele vraag. Oh, oh, oh. Het geldt hier even over geloven en Utrecht. Nee, het gaat over geloven maar, en de maan lopen. Ma, ma, ma, maar herhaal die zin nog eens. Welke zin? Ja, ik vond dat... Uh, uh, het leek net alsof jij het betwijfelde. Dat uh, Hoe heette die? Armstrong? Nee, of Maarten. Dat... Oh. Wat? Wat moet ik zeggen over ja, Utrecht? Maar... Nee, ik wil het hebben over de maan. Ik wil het hebben okay. over op de maan lopen als mensen. Dat mensen dat denken dat dat niet gebeurd is, dat is bizar. Dat slaat nergens op. Er is geen enkele grond om dat te denken. Alleen door een of andere vaag website die dan een volgelingen krijgt. En dan denken mensen dus, oh misschien is het niet gebeurd. Zo van, hallo, er hebben zo'n 10.000 mensen aan meegewerkt in heel Amerika. Die hebben dat gewoon gedaan. Er zijn gewoon mensen op de maan geweest. Er zijn... Niet alleen die drie gasten of zo. het is daarna zijn er nog negen mensen op de maan geweest. Er zijn gewoon mensen op de maan geweest, klaar. Dat is geen issue. Al die conspiracy crap, dat slaat nergens op. Waarom zou je dat geloven? Dat is echt zo, fuck. Echt zo, er zijn gewoon mensen op de maan geweest, klaar. Hoe vet is dat? Ik word daar blij van. Het is mooi. We zijn op de maan geweest. We zeggen, om die andere steen. stenen... Hey, hey, hey. We, we, we, we zijn op de maan geweest. Hans? Ja, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Even wachten. Hans, ben, ben jij op de maan geweest? Ja. In één gedachte wel. Precies. Ik heb ook Kuifje gelezen, weet je. En het leuke was... <laughs> ja, Kuifje, Hergé ja, schreef dat verhaal... Tien jaar voordat de eerste man op de maan zou komen. En ik als klein jochie, lastig ook al... Uh... Maar was Hergé uh, toevallig... Uh, Hergé, ik, ik moet even aan een knopje schuiven. Maar wa, wa, was Hergé niet toevallig ook uh, een beetje... Dat je denkt van, nou... Uh, m, nee, Nee. toevallig... Uh, Hergé, is hij niet toevallig een beetje... Okay. Nee, Pado's is Pado's Her... Pado's. Weer verkeerd. is niet. En jij komt niet op de niet? Pado's je gewoon een beetje... Hershey uh, was, regé, wat, regé was een dit? vakman. Uh, uh, was hij niet toevallig een vakman? Hij uh, uh, was vast wel een vakman ook. Uh, ja. Maar Hershey was ook een beetje... Ik, ik wel een hielp, uh, aan de zeg rechterkant uh, van... Hershey was een beetje dat je dacht van... Dat weet ik niet. R.J. hield van een man met een heel klein snorretje. Ja, is dat zo? Dat schijnt ooit een keer... Uh, en dat is een probleem. Het is niet handig van buiten te Het probleem kunnen we dus oplossen door een muziekje erbij te zetten. Want anders zijn wij namelijk niet te verstaan. Terwijl zij wel te verstaan zijn. Ja. Zullen we een muziekje doen? Ja, man. We doen gewoon een muziekje. Oké, ik ben niet een domme jongen, maar ik snap gewoon echt niet van wat er van mij is. Nee, niet hebben we nu muziek of niet? Er is een gesprek, nu neem je aan deel of niet. Hebben we nu muziek? Ik nee, ken niet twee verschillende uh, gesprekken. Dus, dat... Nee, nee, nee, nog nee, nee, steeds niet. We hebben ook een half uur. Ja, er is muziek. Wil, er is helemaal geen show. muziek. Nee. Hè? Life ain't nothing but fun in a riddle. Thank God, I'm a country maar dan vind ik toch, het leukste vind ik dan toch eigenlijk van... Uh, there's nothing like homegrown tomatoes. Van dezelfde manier. Zou ik dat gedicht dan even voordragen? Ja, ook oh, nothing uh, like homegrown tomatoes? Precies. Nou, zijn we even stil. Wie gaat het voordragen? Jij. Mag ik dan de microfoon? Ja, die heb je al. Nee, je hoeft helemaal niet ik dichterbij te zitten. Nee. Oké. <coughs> Ben ik al begonnen? Ja. Ben ik al begonnen? Mm -hmm. Ben ik al begonnen? Mm -hmm. Ben ik al begonnen? Ooit. 550 tomaten. 550 cent. 550 keer? Ja, ik denk dat jij... Dat bent. Tomaten ja, en bent... tomaten, tomaten. Een tomaten. Wat voor beroep heeft deze meneer? To en Tom aten tomaten, tomaten, en Tom Tomaten. De, tom de vraag is, wat voor beroep heeft deze meneer? Jij hebt net een invloed. Dat is de vraag. Wat voor beroep zou hij kunnen hebben? Ja, dat is de vraag. Wat, wat is het beroep van Maarten? Mm -hmm. Als iemand op de chat het beroep van Maarten weet. Krijgt hij 10 euro van Maarten. Kijk, 10 euro van Maarten. Nou, jongens en meisjes. Kom allemaal op, mee, op de chat. Hoor. En uh, het beroep van Maarten. Volgens mij had hij het ook over rationeel oh ja, klopt. zijn. Dat dat er heel sterk mee te maken had. Dat is Met heel sterk rationeel, ja. Ontzettend doel. rationeel. Juist. En, en verder. Ja. Rationeel. Ja, nou. ja, en verder. En verder. Hij... Ik weet niet eens wat Hoe dat Ik verder? weet zelf niet eens wat dat betekent. Nou! Uh, uh, <laughs> ik beroep... weet wel wat het betekent. Wat is het beroep van Maarten? Dat is de vraag. <laughs> ik moet er altijd zelf om lachen om mijn beroep. Dat is een hint, hè? <laughs> okay. dat, is, dat telt als een hint. Ik heb nu al twee hints gehad, mm. eigenlijk. Ik kan die 10 euro wel Dat ik jaar. een beroep ja, heb. Nee, nou, kom op, raad mee. Nou wil je ineens wel meedoen, hè. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ik, ik tik gewoon de eerste letter in. Check het Zo. Maarten B. <laughs> Dat is de hey. eerste letter van mijn beroep. Zijn beroep is dus... bergloos. Kijk. Ah, nou ga ik even doen, hoor. Even chillen met Maarten. Oh. Ja. Zal ik een muziekje opzetten? Of, uh... Oh, shall we? Wacht ja. even. Dit is zo klaar. Oké. Okay. We wachten even. Shit. Vul jij de tijd in of moet ik Bam. doen? Wacht even. Laten we het samen doen. Ik heb het net gezet. Eindelijk begrijp ik dat mensen dit echt lezen. Ja. Dat wat daar staat. Voor het eerst zie ik een reactie op wat ergens gebeurt in wat we doen. Dat ik okay. zei B en toen zei iemand berkeloos over mijn beroep. En dan snap ik, iemand maakt een grapje over de B, de W, berkeloos. Ja, ook tof. Maar op, dat is de eerste keer dat ik echt zie dat er iets als reactie van wat hier gebeurt. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar wie zei dat berkeloos? Nou, Koos waarschijnlijk. Mijn naam is Koos en ik ben werkeloos. Oké, okay, maar. Maar het was Dame Els of Dame Els misschien. Nee. Wat? Die is ook echt die kansel. Sorry, het was Die Finzer. En? Ik kan eerst lezen. Maar, wat, wat, wat is jouw professie? Mijn professie, Ja, eh. Hey, uh, ik heb maar één iemand horen raden, ik heb hier niemand horen raden, ik heb maar één iemand van de chat gehoord. Ja, ik weet het, ik durf het niet te, te raden. Surf naar Soma.fm, super toffe radiozender. Ja, Soma.fm. Daar een... durf ik ook nog reclame voor te maken. Dat is echt een fucking vette radio. Soma.fm. Soma. Super Fm. fucking... Vage space shit, ambience Maar daar shit. kom je uit Utrecht. Oh, ja. Met fucking wel. Fucking? Fucking Fock. worst. Ik heb het laatst nog gekocht omdat de, de ouders van mijn Amerikaanse vriendin in Utrecht waren. We hebben fucking worst gekocht als datgene wat super Nederlands en nog eens een keer super Utrecht is. Maar, maar jouw Amerikaanse vriendin spreekt wel super Nederlands. Ja, dat komt omdat ze het waardeert dat ze in een land komt wonen. dat ze zoiets heeft van: ik ga die taal wel leren. En daar is de moeite voor gedaan en nou kan ze het. En eh, uh, dat is super fucking. Ja, borst. Dat is echt super fucking worst. Dat <laughs> <that BLACK> <expectations> uh, is fuck fuck fuck fuck fucking fuck. <that that> fok fuck fucking boys. Dat is Fuck fucking Fok fuck fucking boys. Ja dat is fuck, fuck fucking boys. Fuck, fucking boys. fuck fuck fuck.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 dat is fucking worst. Dat is fuck. Fucking worst. Dat is fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Uit Utrecht. Ja toch? Ja, Niet, hè? Echt waar? Want ik ken nou ja. een paar fucking die is inmiddels overleden. Paar fucking. Pa fucking. Ja, wie, die miste missen een... dus. Uh, je ja, hebt nee, meteen man, respect. Ze ringvinger en z'n ping Waardoor? Omdat hij. Een... Sluitersnaam is. is maar zijn maar zoon. Ja, precies hetzelfde. Die miste zijn middelvinger. Oh. Ja, het zijn. Uh, dat zijn van die. Uh, gereedschappen eigenlijk. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, precies. Maar. Als je daar even niet... Uh, het is allemaal heel simpel werk, weet je wel. Maar ik, ik kan me dan zo voorstellen dat zo'n paar fucking uh, lekkere vlees aan het snijden is. En ineens denkt hij aan dat mooie meisje wat iedere ochtend uh, met haar kut... Uh, Oh, sorry. En Zij mooie, mooie decolleté en mooi gezichtje daar voor de toonbank staat. En hij staat zo dat vlees te snijden en ineens denkt hij aan haar en ineens. O! En dat was pa Fucking fucking hey, ja, dat was echt fucking en fucking en pa fucking. Hij is ineens pa, een Fucking fucking fucking fucking en <laughs> fucking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 Papa, ja dat is goeie. Papa, fucking words. Papa, papa, papa, papa, papa, papa. En inderdaad zo'n lekker zuid-eezeum Papa, fucking, fucking Pa Papa, lekker, fucking. Papa, fucking, fucking voice, fucking voice, voice, voice. Papa, papa, papa. papa. Oh, het is kapot, jongens. Sorry. Mi. Papa. papa. Van welk dier wordt het eigenlijk gemaakt? Een fucking voice wordt gemaakt van. De varken. beste delen van een varken. Tot, en wat is het beste deel? Nou, ah, ik, ah, het beste deel van een varken is, is die ontzettend ja. mooi gevormde penis. En ja. de penis van een varken is gevormd als een keukentrekker. Alleen het vet van de penis. En als je weet hoe mooi een keukentrekker is. Oh, ja. ...past in alle beelden van de laatste jaren. Je weet de mode en alles, de trends... ...en je moet het allemaal maar bijhouden... ...maar toch, de kurketrekkenvormige penis van een varken is geweldig. Dus, heren, tussen ik zie hem in zijn Nee, precies. Dat, ja, dat is het ook, ja. ja. En die wil jij... Wil, sorry. Nee, sorry, ik weet niet dat het... Nee, jij. Nee, hij oh, wil, oh, oh, oh, oh, oh. oh <laughs> Dat zei hij oh. Nee, nee, dus... Hij zei, ik vind die geweldig. Oh, oh, oh. maar Daar zit ja. bijna hele uitzending. Uh, bijna Bijna uit, einde uitzending. Dus oh, sorry. Laten, we laten we het, het even beschaafd ja, houden. Nee, nee, nee, nee. Oh, dat hoeft niet. Nu ah, oh. het oh. Oh, nee. Jezus, lieve Heer. Kom Wij op. kregen al een beetje. Maar we willen nog mee. Briljant. Nou, oké, okay, dan uh, het is weer zover. Het is weer advent. Kijk hoe het eerste kaarsje brandt. Dank u voor deze nieuwe morgen. Ik ga Dank even u plassen. voor goeie deze goeie. nieuwe Lijken. dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen maar. bij u komen. Mag. Ik speel de pas. Pretty women out walking with gorillas on my street. <laughs> I, uh... Yeah, I like that sound. <laughs> <laughs> Hakuna Matata. Hakuna Matata. That's how we try to get an end. For the rest of your day, it's a prophecy, philosophy, hakuna matata, for the rest of your day. <laughs> Oh, de laatst nog een leuk liedje. En dat was van Doris, maar dat bleek ook weer gecoverd te zijn van een of andere Franse artiest. En dat heet 'M'n bolhoed op mijn ene oor'. Zo slenter ik het leven door. Ja, dat is helemaal niet Frans, man. Nee, hij heeft ook een eigen tekst. Te oh, oké. Okay. Op dat, uh, bijvoorbeeld het lied. Het dorp van Wim Sonneveld, is een Franse chanson. Kweet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Precies. Maar, maar, maar wat melancholiek. Melancholiek, dat vind ik een mooi woord. Ja. Nou even terug naar de quiz. Wat is Maarten broer? Eh... Uh. Hoe noemen ze dat ook alweer? Bewerkeloos. Nee, heel bewerkzaam eigenlijk. Bewerkelijk. Of gewoon berkeloos. <laughs> Mijn naam is Koos en ik ben berkeloos. Hé, zonder berk. Hé, toevallig. Ik heb geen berk. Ik oh, heb oh, oh. echt geen berk. Nee, nee, nee. Ik ben Gustus. Ik heb een hele grote tuin met een heleboel plantjes. Hmm. En ik ben niet berkeloos. Tuberkeloos. Ook niet. Nee, no. nee, want als je zo'n tuin hebt met plantjes... ...dan heb je altijd werk. Ah, dat kinder. is niet op in te breken op dit plek. Dat is echt lastig. Ja, met dit, uh, nou, maar kom, maar kom op, kom op. Kom op. Ja, jij bent ah. nu de oplossing van het probleem. Ja, de oplossing van het probleem... ...vindt zich in dat het discussiëren over het woord berculoos niet opgaat. Ah. Nou, oké. Okay. Nee. Nou, maar maar, maar dus. wat is zijn beroep nou? Precies. Terug naar de cijfer ICT of zo. Nee, is met een B. daar is hij veel te dom voor. Hmm. Het begon man. sowieso met een B. Waarom zeg je dat ik daar te veel te dom voor ben? Waarom zeg je dat ik er man voor ben? Dat maar een ruzie. Nu? Ik ben ICT er geweest en daar was ik te slim voor. En daarom ben dat ik wat dat ik is precies, ben. dat is nou net de dommigheid. Te denken dat je er te slim voor bent. Nee, dat is onzin. Zij zei dat maar jij weet, het zegt het is onzin. Maar ze zei het tegen jou, jij bent er ook te slim voor. Nee, ik zei, ik ga weg, want ik ben hier te slim voor. En dus jij dacht dat het dom werk was. Ja, het was het dom werk voor en mij. En dus had je weet. ook, je had ook nog gelijk. Ja. Wauw. Dat is heel makkelijk hoor. Dus wat is deze meneer zijn beroep? Hij had ook nog gelijk. Kijk, het geeft steeds meer. Ja, ik bedoel, dingen. hij zegt nog steeds geen enkel ding in de richting. Nou, is een ijsje, beetje ICT. Bedrijfsinformaticus, dat is sowieso een beroep uit 1996 of zo. Kijk, dit is dus een, een nieuw, nieuw beroep wat hij heeft. Dat is alweer een nieuwe hint. De re reactie van mij hier geeft wel aan wat ah. mijn beroep is. Dat is sowieso, ja, hij iets was uit, uh, 1996 10 euro te verdienen. Hè? En ja. tegenwoordig geeft dat dus heel veel. Hij zei het. Ja. Nee, ik groen. Uh, en hij heeft een beroep, dus. Ja. ja. Dus die 10 euro ja. is er. Ja, alleen. Mits, hey. mits, het wordt geraden. Nee, het wordt geraden. <laughs> Zou je denken, dit is met een B hoor. Boswaardig. Toch? Nee. Kijk maar naar. Uh, Wat heb je nog meer met een B? Uh, barbecue. Waarom zit ik in dit radioprogramma? Weet je wel? Professionele barbecue. Daarom, Professionele nee, barbecue, dat moet je even zijn. vragen. Ja, ik ben gewoon... Dat begint Sorry. niet met Wacht een even, er zijn nou even vragen. Sorry. Welke ja, vragen zijn er? Nee, ik zat te denken aan... barbecue. -er. Het is met een B. Het is met een B. Wat ja. na al die tijd? Helemaal goed! Oh nee, oh, nee toch niet. Nee, sorry. Sorry. Ik hoor net via de regie... Nee, het is toch niet goed. Het was niet tevaren. Nee, het, het lijkt er wel heel erg op. En dat is een soort van anti-hint. Hmm. Hij vriest ze in hij hmm. geeft gewoon ook echt die nergens op slaan <laughs> een soort van metafysische hints komen er van Guus af dat maakt het ook niet makkelijk natuurlijk hè nee oh, maar dat is wel op, op zich gesteld natuurlijk ook waarom je zou je het van, van uitzetten uitzet? makkelijk uitzet uitzet uitzet uitzet uitzet uitzet uit makkelijk als het moeilijk nee het kan altijd moeilijk kijk dan wacht even wacht even dat hadden we ook op de radio willen hebben. Hij heeft allemaal teksten uit zijn telefoon. Ik heb teksten, geen teksten uit, uit zijn mijn telefoon. telefoon. Ik hoorde allemaal stemmen. Okay. Dat was omdat ik aan het proberen oh. was op te hangen. En je probeert op te hangen en, en die, dan krijg je stemmen. Mensen praten gewoon door. Jongens ah. hey, en meisjes, alsjeblieft. Eén goede tip voor mooi. alle luisteraars nu is: hang je niet op, want dan ga je stemmen horen. Dus, nee, maar dat vind ik dus echt wel heel zo, belangrijk. Zo, hang je niet op als je je nu wil ophangen. Nee, dat dus vind ik Nee, 0611 was het toch? 0611, toch? Dat, dat weet ja. je wel. Kunnen we dat nog één raadseltje... Eén dus raadsel kan. Ja. Uh, en dat raadsel gaat als volgt. Het is weer 0611 geworden, toch? Een dode die eet het en als een levende het eet, gaat die dood. Ra, ra, wat is het? Ik zal het ja. nog één keer herhalen Een dode die eet het En als een levende het eet Gaat die dood Raga, wat is het? La la la la schoos in heren en praai Nee, eh, uh, zand Stof Stof, het is stof ja, nee? zonder S. Nee. Nee. Want stof... Stof is iets. Maar het antwoord is... Iets met een N ervoor. Juist, Guus. Nee, Juist. Ja, maar ik die... weet het nu nog steeds niet, hè? Je hebt het antwoord gegeven. Een dode die eet het... Niets. En als een levende het eet... Gaat hij dood? Niets. Niets. Niets. Jij, ik zeg... Het nee, ik zeg iets... Ja, maar jij zegt net met een N ervoor. En eh, iets met de N ervoor is niets. Dus ja, je gaf het, het goed. Ja, maar met een N was een commando voor het hele radiotoestand. Hey. Potverhoor. Dus als ik nog een keer zeg met een N ervoor. Een N voor Er iets. gebeurt nou niks meer, hè. Oh. Dat heb je dus mooi verklooid. Nee, oh, sorry. Nee. Nee, echt, het is gewoon... Uh, nou kan ik dus niks meer. Potverhoor. Dit is wat het, enige woord, het een, enige, woord wat hij, enige woord wat op deze radiozender niet genoemd kan worden, is niets. Oh. Nou, dat heb ik niets gehoord van tevoren. Ik wist het dat ook niet. had ik jou wel... Uh, niets... Uh, <laughs> Jij zegt het nu weer. ...moeten uitmaken eigenlijk. <laughs> het maakt mij sowieso niets uit. Ja. Ik bedoel, en dat, ik was, het dat was het antwoord. Niemand kent uit. mij iets. Maar, dan maar wat, nee, wat he? heb je nou voor baan? Hij weet het niet. Hij heeft niks durven te zeggen. Er is nog ik, steeds een sprekking. Ik, weet sprek. ik, ik niet. zit maar wat te grokken. Hij nou, weet ongeluk. van niks. Min 1, min 1. <laughs> Mijn baan... Ja, enkel stil. Uh, dames en heren. Ja, he. <tied> sorry, je bent een mesje hoor. We komen er dan, we komen eran, we komen eran. En wat was je baan nou? Oh ja, business consultant. Business ah, is, ja. consultant. Klinkt er, Met je wat? Hij lekker. Dat hebben wij nog nooit voor elkaar gekregen. Hè? Ik heb sterrenkunde gestudeerd. Ik weet niet eens precies wat het is. Hij heeft sterrenkunde gestudeerd? Ja. Interessant. En hij is business consultant. Okay. Daarom toen jij begon over je maanlanden, had je zoiets <coughs> iets van een gast. Waar heb jij het over, jongen? Het is gewoon... Ik ben nee, geen ja. Amerika-fan per se. Ja, nee, maar het staat nergens op. bedrijfsinformaticus. Nee, maar jij okay. bracht het zo Alsof dat, ik helemaal was ik hey, nee, maar oh, Je had moeten thuis. vragen Wat is business consultant? Wat is dat dan? Ja. Oh, wat, wat is business consultant? Ja, precies ja, Dat is uh, wat iedereen zou willen zijn <laughs> en, uh, ja Dat is gewoon de allerbeste baan in de wereld okay. Eigenlijk hey? Dus ja. je bent er heel tevreden Je vreemd. komt nog eens ergens dat is allemaal precies, <laughs> hot verdomme. Nou, en dan gaan we slapen en uh, zelf mooi plegen. Maar je zegt wel ja. hot hè? Ah, oké. Okay. je kan ook. tot verdomme. Dat kan Tot verdomme. Snot verdomme. Als je net hebt genist, weet je wel, haatsnot. Die heb ik niet gehoord. Ik maakte die opmerking alleen maar om je te fukken. Ik was een je eens. Je maar ik vind wel, man, ee, ee, ja, al die uh, lichaamsreflexen zoals dingetjes, nee, nee, ja. boeren, niezen. Ik dat heb zoiets goed. van laatst maar je het komen. Weet ja, je. Is ja, het is gewoon een. Is het, een, uh, het is niet precies goed? Ja, ik kan er nou even niet op komen. Het is gewoon een goede uh, nee, een reflex. Je hebt je twintig stokslagen. wacht even. We gaan weer twee gesprekken door elkaar. Sorry. Trouwens, er niks loopt de uitzending nog steeds? Ja, als... wij zijn nog steeds, ja, nog steeds. En business consultant, wat doe je dan eigenlijk? Oh nee, dat moet ik niet aan jou vragen. Nee, want uh, business nou, consultant... Um, cons eh, dan ga je naar je werk in je leaseauto. In je leaseauto, let ja. op. In je leaseauto ga je naar je werk. Ja, dat is het. Dat ah, en dan is kom je weer terug. Nee, luister, luister even. En dan kom je weer terug en dan ben je weer thuis en dan doe je leuke dingen. Dus je gaat in je leaseauto naar je werk. Ik kom thuis met een luchtballon. Met een luchtballon? Ja, altijd. Okay. Heel simpel. Door. Elke leaseauto wordt gewoon gelijk in de shredder gegooid. Als je aankomt bij je werk, dan schuiven ze hem gewoon gelijk. Dat is allemaal overhead, dat is allemaal moeilijk. Dat dus, dus. overhead ook. Ja, en dan ga je gewoon met luchtballon. Dat is wel gunzig, vind ik trouwens, overigens. Mm -hmm. Ja, dat zou ik maar doen, ja. Maar overheid is het dus, Je hebt gehoord business gehoord van consultant, vandaag. jij weet nu ook waar het over gaat. Um, ja, um, nee, eigenlijk niet. En ik heb ook niet het, het, het idee van uh, een bepaalde bevlogenheid met dat uh, werk of zo. Nou. Spreek me er eens even op aan. Ja, moet dat bestrijden. Ja, dat is wel ja, belangrijk. Fietsen. Want hij is hier voor vorming uh, en heling. Ik kom hier niet zomaar voor 250 euro per uur zitten. Graag krijg ik nou? Ja. Porfaito. Ja, Hans, je bent gewoon genaaid. Je ja. bent gewoon ingenaaid door je vrienden. En je moet <laughs> nu met mij praten als business consultant. Nu ben ik in de rol van business consultant. Mm -hmm. Nou, al die 2,5 miljoen luisteraars. Krank, kom, kom op, hè. Um, even, neem even een stokje water. Kan je even rustig aan doen. Maar weet je nu al wat meer, Hans? Dat was de eerste stap. Nee, nee, nog, nog steeds. Oké. Okay. Maar ja, aan de andere kant vraag ik me ook af van... Uh... Nee, maar hij is het echt. Ik ja. ben het echt. Je bent ontwijkend geweest, maar... het vertonen. Hans. Nee, nee, nee. Uh, dus helemaal... Jij bent helemaal... Helemaal de man nu. Oké. Okay. Stel... Ik zie hem nu boven het dak uitzijgen. Business consultant. Ja. Zou je dat in een paar zinnen... ...duidelijk kunnen uitleggen... ...wat het echt... ...betekent? Die leaseautodaat... Ja, ik kan het in, in uh, twee Precies. of drie zinnen uitleggen. Mooi. Het is een baan waarbij je... ...over het algemeen niet... ...direct voor het bedrijf werkt... Waar je je opdracht uitvoert, maar je werkt over het algemeen bij een bedrijf, wat door het bedrijf waar je de opdracht voor uitvoert is ingehuurd. Dan bekijk je over het algemeen van een afdeling of een team of een deel van de organisatie in enige vorm wat voor processen zij uitvoeren en je kijkt dan hoe die je kruipt even. Je kruipt als het ware even in dat bedrijf hoe het daar ja. rijdt en zo. Op de diepste niveaus. Yes. Je telt niet als extra zin trouwens, want je hebt uh, uh, me Maakt niet uit. Je, ik dacht het ja. Oké. Okay. Je werkt dus voor die, wat, wat zei ik, wat, dat die mensen doen of zo en. Je kijkt naar wat voor processen zij uitvoeren... en je geeft daarna adviezen over... wat voor verbeteringen zij kunnen toepassen... op hun processen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen... rapportages maken voor een afdeling... of een procesketen. Dat kan betekenen... iets anders, zoals... Uh, gewoon wat ze per persoon doen veranderen. Dat ja. kan betekenen... Uh, betere afstemming met alle omringende omgevingen ik werk, al dat soort dingen. Ik, ik werk zelf bij de TNT tegenwoordig uh, heet het ook alweer PostNL maar daar heb ik ook wel eens uh, volgens mij heet dat business consultant inderdaad van die mensen die spurend in de rond te lopen tijdens het werkproces en kijken hoe dat allemaal gaat nou, dat is wat mij betreft een beetje een clichébeeld van de consultant. Degene die totaal geen contact heeft met de mensen. Maar nee, als soort van afstandeling een beetje nee, nee, rond iedereen loopt. Nee, nee, nee. Uh, so, dan heb ik een verkeerd beeld geschetst. Uh, die persoon die communiceert echt wel met de leidinggevende van de verschillende processen die in het gebouw van de oude TNT. Ja, maar het grote zijn. verschil is met ons. Wij communiceren niet met de leidinggevende alleen, maar ook met de. Hi. Hoi, maar alleen, niet alleen met de leidinggevenden, maar ook met de mensen daaronder. Van de mensen die het echt doen, dat is het grote verschil. En daarom werk ik bij een consultiebedrijf wat ik op zich nog best wel gaaf vind. In de zin van, ik vind het niet de tofste baan in de wereld, maar het is wel beter dan een hoop anderen. Omdat ze in principe niet alleen maar komen met een tof verhaal en dan weer weggaan voordat het allemaal naar de tyfus gaat, is gaan. Ja, dus gewoon echt iets verbeteren. En In principe is iedereen daar beter mee af, dan op een gegeven moment. En dat is dan het ene wat nog leuk is, maar ja. Nee, ik vind dat een hele uh, nobele uh, stem. Ja, en soms betekent het helaas wel dat mensen zo daarna. Nou, als het allemaal goed gaat, dan zijn er op een gegeven moment minder banen nodig. En dat is kut. Maar het is niet yes. dat wij het doen omdat. Me, er is nog nooit iets geweest dat we zeggen van, oh, hé, hey, je moet er 20% van af doen. Nee, mensen zeggen, je moet het beter laten lopen. En dan laat je het beter lopen. En op een gegeven moment gaat het vanzelf zijn er minder mensen. Mogelijk. En, maar dat kan wel zijn. Uh, Dat besef van uh, uh, dat er bezuinigd moet worden, is. Er in het hele bedrijf, ook bij de werknemers, weet je Die hebben ook in de gaten van uh, bijvoorbeeld zo'n bedrijf als de TNT wat moet uh, bezuinigen. Mensen zoveel mogelijk uh, natuurlijke afvloeiing of uh, andere banen aanbieden. Wat dat betreft hebben ze het nog niet eens zo heel slecht gedaan, vind ik. Er zijn bedrijven geweest in de tijd die het heel wat uh, minder... Voor hun werknemers hebben gedaan. Klopt. Ja, klopt. Ik niet, ken iemand die, die werkte bij de post, die zei dat zelf ook dat ontzettend veel inspanning gedaan. Of ander werk, of binnen het bedrijf ander werk. Ze ja. <coughs> hebben zelfs mensen opleidingen betaald, dat ze ja. ander werk konden vinden. Yes. Ja, die echt ik heel ken veel iemand de, die, uh, heel die wilde. Chauffeur worden. En die kregen het geld om lessen te nemen. Ja, ja, ja. Om chauffeur te worden. Ja. Van de teenten. En dat vind ik dan uh, toch. kwaliteit of zo. Ja. Nog, no, nog wel. Maar uiteindelijk is het wel kwaliteit uit commercieel oogpunt, hè? Ja. Het is niet een soort van liefdadigheidsinstelling. Nee, helemaal niet. Ze doen die dingen alleen maar omdat ze er meer geld mee kunnen verdienen. Als ze het, dan als ze het niet zouden doen. Zo'n bedrijf doet het nooit uit liefdadigheid, man. TNT nou, is echt niet meer het Nederlandse mooie bedrijf wat het vroeger was. Het is geen PTT Post meer. Het is, niet nee. die, die, het is gewoon nee. een Amerikaans bedrijf. Hè? Ja, maar aan de andere kant moet, moet dat ook. Wil je kunnen blijven kopen? Ja, ik vind het prima. prima dat het zo is, maar je moet het alleen niet zien als het bedrijf wat nog lieve dingen voor de medewerkers doet. Alles wat zij doen is alleen maar om meer geld te verdienen. Er is geen enkele humaniteit ja. meer bij zo'n bedrijf als TNT. Jeetje. Nou, ik heb zelf, ja, ik ik zelf niet, uh, nog die, steeds die een. Maand... Kapot maken, maar ik heb zelf een vast ik contract. Over een ik heb zelf een vast contract, een deeltijd contract ik Ik wist van, uh, het niet, ik heb oh, Sorry. Hans, kan oh. je een laatste zin nog even herhalen? Nee, ik Nee, laten we het tegen zo'n, ah, het zon ja. over hebben. Doen doe jullie even allemaal een gedag zeggen tegen iedereen. Ja. Oh, is het klaar? Ja. ja. Oké, okay, nou. Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig... Uh Geluksfeest, bam, bam, bam. Ja, dat is er namelijk elke dag tegenwoordig. Weet, je wat, ik weet je wat ik vroeger altijd heel bam, leuk vond? Daar had je zo meer stemmig: goedenavond. Bam, bam, Dan begon iemand met: goedenavond, goedenavond, goedenavond, goedenavond. En als je nou de eerste stem doet, die lagen. En dan komt de tweede erin, terwijl die eerste hem blijft houden. Die derde komt erbij, de eerste tweede blijven hem houden. Die vierde komt erbij, blijven hem houden. En als die vierde stopt, stoppen ze allemaal tegelijkertijd. Zullen we dat eens proberen? Ik hou hem nooit. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Toen wou zeggen. Dit was hem hè. De eerste intuitie was interim Oeh En toen, toen zij, het, zei ik, net in de buurt ja, als gegeven, maar, maar toen de zei ik bedrijfsinformatica, is. omdat ik dat zelf gestuurd.